Ja, nu ben ik op een uh, tropisch eiland of zo. Welkom in de Willenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis. En mijn naam is Rob Schaap. Vandaag praat ik met Petra over autisme, over de nuance, over Wim Hof, daar is hij weer, en over gewaardeerd worden. Er zijn wel allerlei mooie dingen op mijn pad gekomen, waardoor ik wel weet dat andere mensen me waarderen, maar dan is er toch dat stemmetje dat zegt van, uh, ik, ik kom niet helemaal tot mijn recht. Petra, hartelijk dank dat je naar Amersfoort wilde komen. Uh, heb je, de, je hebt de kou getrotseerd of ben je geen koukruim, net als ik? Nou, ik hou juist van de kou. Je houdt van de kou? Zeker, oh. ja. Het is echt verschrikkelijk dat het zo koud is weer. Meteen invloed op bestemming. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het over, uh, hebben over jou en uh, dat jij je hebt aangemeld voor deze podcast. Je schreef dat je last hebt van autisme. Dat klopt. En hoe lang heb je de diagnose autisme al? Uh, sinds mijn dertigste. En je bent nu... Ik ben nu 37. Zeven jaar dus. Zeven mooie jaren. De zeven mooie jaren of de zeven slechte jaren. Dat is nou maar net, de, dat is net de vraag. Ja, nou ja, dat is zeker met ups en downs gegaan. Dat, uh... Maar uiteindelijk zijn het wel, als ik erop terugkijk, zijn het wel zeven mooie uh, jaren geweest. Maar zo kon ik er zeven jaar geleden nog niet over praten. Nee, nee, want je komt niet zomaar op het punt dat je een diagnose krijgt. Wat was er met jou aan de hand waardoor je die diagnose hebt gekregen? Ja, nee, daar gaat nog een verhaal aan vooraf. Want, um, ik ben op jonge leeftijd uh, mijn ouders verloren. Ik was 17 en 23. En ik, ja, ik had op een gegeven moment. Ik durfde eigenlijk geen hulp te zoeken, en ik dacht dat ik het allemaal zelf moest kunnen. En op een gegeven moment bleef ik wel vastlopen in het leven en ja, heb ik toch de moed gevonden om uh, hulp in te schakelen. En ja, vanuit daar is, uh, ja, ben, ben ik eigenlijk eerst uh, uh, meer voor piekergeda piekergedachten uh, behandeld en toen had ik zelf nog het idee van volgens mij is er nog meer aan de hand. En ja, daar kwam uiteindelijk de diagnose autisme uh, uit, uh, vrij onverwachts voor mij. Ja, ja, wel goed dat je, dat je toen hulp bent gaan zoeken. Dat heeft even geduurd voordat je jezelf daartoe bereid vond om dat te gaan doen. Klopt. Ja, ik kan ook nog wel een stapje terug doen in toen ik wat jonger was. Want um, ik heb ook wel bij uh, het RIAC gelopen en de, uh, de jeugdafdeling. En ja, waar ik wel jarenlang naar op zoek was, was uh, hoe kan ik omgaan in groepen mensen. Ik ik kon één op één kon ik wel contact hebben, maar zeker in vreemde groepen kon ik geen aansluiting vinden. En, maar ik werd eigenlijk, toen ben ik wel hulp gaan zoeken, maar ik werd overal niet uh, toegelaten. Ik was dan te goed voor een sociale vaardigheidsgroep bijvoorbeeld. Ah. En, um, dus ja, ik weet wel dat ik al jonger op zoek was naar hulp, maar het ook op een gegeven moment weer heb losgelaten. En dat jonger was op de middelbare school dan? Nee, eigenlijk, ik, ik denk dat ik een jaar of negentien. Of, okay. of een negen of tien jaar was. Negen of tien jaar. Weer zo jong ook. Ja, ik zeg weer, omdat vorige, mijn vorige podcast was ook iemand dat, die op, zijn achtste, op haar achtste al last had van depressies. Uh, negen, tien jaar. En wat is er. Uh, dat ging gewoon op de basisschool. Ging dat gewoon in de klas niet helemaal lekker dan? Nou, op zich in de klas ging het wel goed. Ik, ik kan me wel herinneren dat ik af en toe wel. Um, ja. Ik kan me niet echt herinneren of ik nou echt ruzies had. Maar ik heb wel um, dingen meegemaakt waar me, vooral mijn moeder het niet mee eens was. En, Wat voor dingen? Um, ja, dat ik bijvoorbeeld toch stiekem dingen ging doen uh, die niet mocht bijvoorbeeld. Uh, maar, en... maar dingen die alle kinderen wel eens doen? Gewoon stiekem vikkie steken, weet ik veel, achter een, uh, een schuurtje. Ja, nou ja, nou de kermis, uh, dat kan ik me nog wel herinneren. Daar mocht ik niet Terwijl heen. Terwijl die mocht. Ah. Klopt. Maar ja, die problemen uiten zich wel vooral uh, thuis. En op school was ik denk ik wel... Uh, nou, ik wil niet zeggen de perfecte leerling, maar wel... Um, ik haalde in principe wel gewoon goede cijfers. En ik heb altijd wel vriendinnen en vrienden gehad. Dus dat, uh, dus ik kan wel begrijpen dat het leek alsof er niks met me aan de hand was. Ja. Maar ik kan wel gesprekken herinneren tussen... Uh, uh, mijn ouders en, uh, en de juf, dat, uh, ik, ik weet alleen niet inhoudelijk waar dat ook weer over ging. Nee, ja, als je zo jong bent, dat is ook lastig. Maar voelde je jezelf wel fijn op school en thuis? Nou ja, op school op zich wel. Maar wat ik me wel kan herinneren wat opvallend was, is dat ik uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik was volgens mij best wel vaak ziek, uh, uh, grieperag. En als ik daarop terugkijk, denk ik dat dat met overprikkeling had te maken en, oh ja. en dat ik telkens uh, mijn grenzen voorbij ging. Maar omdat ik nog niet wist dat er iets met me aan de hand was, ik denk dat dat zich wel op die manier uitte. En ik kan me wel herinneren, in ieder geval van de basisschoolperiode, dat, uh, dat ik het ook niet erg vond om thuis te zijn op een of andere om een of andere reden, maar wat er nou precies achter zat. Want... En was je dan fijn? Vond je het fijn om thuis te zijn, bijvoorbeeld in je kamer? Was het daar prettig om te zijn? Of was het hele huis gewoon op zich een, een prima omgeving? Nou, op zich wel het hele huis. Ja. En waar, waar had je dan? Als je daarop terugkijkt, denk je dan wel dat je zelf ergens last van had? Want ik bedoel dat je ouders praten met de, de leerkracht, dat is één. Maar had je zelf ook het idee dat er iets met je was toen al? Als je daarop terugkijkt zich zegt, je je cijfers op school, je was de, hè, de, de perfecte leerling. En thuis ging het dan wel redelijk goed. Ja, ik weet niet wanneer het precies is begonnen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel kan herinneren, uh, in, in groep 8, dan ja, eigenlijk al eerder dan op een gegeven moment uh, uh, word je verliefd. En uh, uh, ja, tenminste, dat, dat kan ik in ieder geval herinneren dat ik daar wel heel erg onzeker over was. En met terugwerkende kracht ben ik daar wel op... Ja, op een vreemde manier mee omgegaan... waar ik verder niet te veel uh, ja, de, de diepte in uh, wil gaan. Maar ik, ik denk wel dat ik vanaf jongere leeftijd onzeker was. En ik weet ook niet of ik echt het idee had... dat ik dan anders was dan anderen. Dat kwam meer in de puberteit en, en vanaf de middelbare school. Want ik kan wel herinneren dat uh, in groep 8 kreeg ik een hele nieuwe klas. En dat vond ik hartstikke leuk... Uh, want wij zaten in een kleine klas met zeven leerlingen. En dan vaak gemengd met groep zes en zeven samen. Maar in groep acht werden we ineens een hele grote klas met 41 leerlingen. Um, waardoor ik ook weer allemaal nieuwe contacten heb. Uh, uh, ja, nou ja, nieuwe vrienden heb kunnen maken. En dat vond je wel fijn? Want het vooroordeel van uh, het autisme is dan dat dat heel juist heel moeilijk is. Als ik, als ik denk aan de vooroordelen van uh, wat ik weet over autisme en dat is niet heel veel. Dan denk ik, oh dat is een... Grote verandering. Ineens een hele grote klas vol uh, mensen die je niet kent. Dat is voor artiesten vast heel moeilijk. Ja, dat. Uh, ik probeer daar inderdaad op terug te kijken. Ik, ik, ik weet wel dat ik op zich een rustige leerling was. Ook um, in die groep acht. Maar. Um, ja, het komt eigenlijk ook al. Ik had één vriendin die, uh, die kende van wedstrijdswemmen. Dus dat maakte al dat ik. Uh, ja, toch wel meerdere. ...vriendinnen kon maken. Maar ja, ik vind het wel opvallend... Dat, ...dat ik daar wel mee kon omgaan... ...met de kennis van nu. Dat, uh, ja. ik, ik, zou niet echt, uh, ik zou me dan eerder omschrijven als, uh, als stil. En ik weet wel dat er iemand was... ...die, uh, die me ook wel ja, een beetje aan het pesten was uh, in principe. Dus dat heb ik ook wel in die klas meegemaakt. Maar op zich... Ja, was er voor mijn idee nog geen aanleiding om te kunnen denken dat ik uh, sociaal niet vaardig ben. Nee. Je zei net ook toen je dan verliefde. En je, hoeft, je zei, ik ga er niet verder op in. Dat moet je ook vooral niet doen. Maar ik wilde alleen even kijken wat het verschil dan is tussen iemand die normaal gesproken... jaar of twaalf, dertien is en verliefd wordt op iemand. En die daar ook heel onzeker over kan zijn natuurlijk. Van, ook vindt hij mij wel leuk of doe ik het allemaal wel goed. Wat, wat verschilde daar dan van, zeg maar, de normale verliefdheid in bij jou... In hoeverre was dat, was jij een stuk onzekerder? Ja, ik kan natuurlijk niet weten hoe het met, uh, hoe, hoe dat bij anderen is gegaan. Uh, maar wat ik wel weet is dat, uh, dat bijvoorbeeld de populaire meisjes en jongens wel uh, ja, op een gegeven moment verkering hadden. Tenminste, zo noemde je dat toen nog. <laughs> ja. En dat, dat ik meer zoiets had van, ja, zie je wel, mij zien ze niet staan en er is iets mis met mij en... Ja, wat ik, wat ik ook wel altijd ben geweest is een wat uh, um, ja, stevig. Uh, ja, toch ook wel overgewicht, denk ik. Uh, oh, of lichte okay. vorm van overgewicht. En dat, heb, dat ging ik wel koppelen aan... Uh, ja, doordat ik telkens werd afgewezen, koppelde ik dat wel aan ik ben niet goed genoeg. Ik denk dat dat wel is ontstaan. Dat, uh, dus je had daar gewoon ook niet zo'n heel positief zelfbeeld toen je jong was? Nee, in ieder geval niet op het gebied van... Uh, ja, van relaties. En, uh, maar ik had er wel heel erg behoefte aan. Ja. En wat, wat je zei, je, je, je zwom, zei je dat nou? Wedstrijd zwemmen? Is dat jouw sport? Ja, dat is um, ja, toch wel een lange periode. Of, ja, in, in ieder geval een deel van de uh, basisschool is dat wel... Um, inderdaad wel mijn sport geweest. En, ja, later ben ik op voetbal gegaan, maar dat... Uh, dat vond ik ook nog wel heel erg opmerkelijk hoe ik daarbij mee om ben gegaan. Want ik speelde dus wel heel vaak op het schoolplein uh, voetbal. Maar ik had het gevoel dat uh, voetbal een jongensport is. En ik durfde dus niet op voetbal omdat ik bang was dat anderen daar wat van vonden. Hmm. En vanaf de eerste klas middelbare school durfde ik wel op voetbal. En, uh, maar ik denk dat het wel opmerkelijk gedrag is geweest dat een ander misschien denkt van... Uh, ja, ik ga gewoon doen wat ik leuk vind... Maar dat ik te veel met anderen bezig was. van... Um, ja, wat moeten anderen nou weer ervan denken dat ik op een jonge ga? Ja, ja. En toen je op voetbal ging, toen bleek dat dat allemaal best wel viel, toch? Dat er damesteams uh, waren. Meisjesteams. <laughs> ja, klopt. Ja. ja, zelfs twee stuks. Dus wat dat betreft uh, ja, ging er wel een wereld voor me open. En kon ik echt. Um, ja, best zwemmen vond ik ook heel erg leuk om te doen. Maar, maar voetbal was echt iets van. Uh, dat werkte al echt wel een langere tijd en ik durfde gewoon niet. Uh... Nee. Heeft dat, heeft dat je zelf vertrouwen gegeven toen je op voetbal ging? En je zag dat er meer meisjes waren die dat ook deden? Ja, want, want uh, op de voetbal had ik op een gegeven moment vriendinnen. En vanaf de middelbare school werd ik op school buitengesloten. En uh, toen ging het op school vooral... Uh... Dat zeg je even heel snel tussendoor. Dan werd je buitengesloten. Waar waarom dan? Omdat je anders was? Of omdat je dacht dat je anders was? Ja, een combinatie van omstandigheden. Maar ik werd... Ja, ik was in ieder geval naar een andere klas overgegaan... omdat ik bij uh, vriendinnen uit groep 8 in de klas wou zitten. Maar in de eerste klas waren ze ineens geen uh, vriendinnen meer. Oh, oh, dus dat... Uh, dus ja, ik kan me ook wel heel erg goed herinneren. Ik weet niet of dat het eerste uh, jaar meteen is... maar dat je zo'n kennismakingskamp hebt... Uh, mm -hmm. En dat ik eigenlijk met niemand contact had. Terwijl er mensen waren die je kende van de basisschool. Klopt, ja. ja. Dat is heel hard voor een tiener. Zeker, ja. En dat is heel je middelbare schoolperiode zo gebleven? Dat je je buitengesloten voelde? Ja, uiteindelijk wel. En ik, ik had wel steeds wel, bijvoorbeeld wel uh, vriendinnen. En, ja, daar, en op zich ook wel goed contact. Maar dat kon ook ineens weer uh, over zijn... Uh, maar op zich, um, ja, het is eigenlijk zo, de middelbare school is ook de periode geweest uh, dat mijn vader plotseling in vier mavo uh, overleed. Kertje. En ja, toen ging ik ook periodes minder naar school toe. En ja, wat ik daar wel van kan herinneren is dat ik me echt wel eenzaam voelde dat, uh, de, dat er één keer aandacht aan besteed was. Maar niemand echt aan me vroeg van, hoe gaat het met je? Dat, het, het was er gewoon niet... Uh, en ja, wat ik van die tijd wel weet... is dat ik uh, ja, dat, dat diploma belangrijker vond dan uh, erbij horen. Hoe bedoel je dat? Om, om, om je school af te maken? Ondanks de, de, nou ja, de vervelende periode eigenlijk. Was dat voor jou het belangrijkst? Ja, voor mij was het wel belangrijk om, uh, ja, om dat diploma te halen. En... Waarom? Ja, met terugwerkende kracht... Ja, vind ik dat ook wel weer lastig om te beantwoorden. Maar eigenlijk vooral omdat ik dacht dat dat van me werd verwacht. En het is niet zo dat mijn ouders dat uh, hebben verteld. Maar wel, het is wel zoiets van, ja zo gaat het nou eenmaal. En ik, in mijn hoofd had ik heel erg van... Oké, okay, dit is het plaatje, hoe het moet gaan. En ik weet niet hoe ik dat heb ontwikkeld. Maar... Um, ja, ik ben namelijk van drie HAVO naar vier MAVO gegaan. Omdat ik ook eigenlijk al wist wat ik wou worden. Maar dat, dat ben ik uiteindelijk helemaal niet geworden. Dus ik heb wel opvallende keuzes gemaakt. Uh, ja, met de kennis van nu had ik dat wel anders aangepakt. Of mezelf toegestaan om een jaar over te doen bijvoorbeeld. Uh, ja, maar gaat het als je jong bent. Wat wilde je worden toen? Uh, ja, uh, ik wou verpleegkundige in eerste instantie worden in het ziekenhuis werken. En later wou ik kinderopvang, kinderopvang uh, ja, ja, richting kinderopvang. En daar was MAVO genoeg voor en toen dacht ik, nou, dat doe ik MAVO en dan ben ik, kan ik dat sneller gaan doen. Klopt, ja. En toen maar in vier MAVO, dat is dus je examenjaar, even voor de duidelijkheid, dan, toen overleed je vader. <coughs> Pardon. En dat gebeurde aan het begin van dit jaar of aan het eind van het jaar? Uh, nou, dat, dat was tegen de examens aan. Tenminste... Uh, Nee, dat is ook niet, helemaal niet waar, want hij is op 1 oktober overleden en de examens waren dan uh, in mei dat jaar daarop. Uh... Oh, dus dat is het begin van het schooljaar. Dan moet je dus nog je hele MAVO 4 doorlopen. Ja, nu, ja gevoelsmatig was ik wel... wel al een beetje al, klaar. Nou ja, al langer bezig in, uh, in die klas. Maar ja, die periode is wel als een... Hoe uh... heb je dat gedaan? Want dat lijkt me zo moeilijk. Nou ja, wat ik in die periode vooral deed en dat was ook wel mijn uitvlucht uh, uh, veel uitgaan. En het, het eigenlijk elk weekend uh, uh, uitgaan en ja, vaak ook nog wel twee keer per week. En ja, er zijn ook wel periodes geweest dat ik niet op school ben geweest. En waar, ja, waar vervolgens mensen ook weer oordelen over hadden. Want ik kon wel uitgaan en ik kon niet uh, uh, naar de klas toe, zeg maar. Dat, dat werd niet begrepen door anderen. En ja, soms heb ik ook wel het idee dat dat misschien ook wel heeft meegespeeld waarom ik werd buitengesloten. Want het is misschien ook wel oneerlijk of zo tegen andere, tegenover andere leerlingen. Maar aan de andere kant, ik ben eigenlijk zo streng voor mezelf geweest dat uh, ja, dat, dat het toch... Het, dan ben ik het heel eventjes kwijt. Heb je wel, heb je wel een moment gehad om, je, om, om het verlies van je vader te verwerken? Of heb je dat elke keer weggestopt in weekendjes uitgaan? Ja, ik denk wel weggestopt. En in beginperiode wel toegelaten. Maar ik wist ook niet hoe ga je daar nou mee om. Dus er, er bestaat niet echt een handboek voor. En... Werd er thuis over gesproken? Kon je er met je moeder over praten? Ja, ik kon er wel met mijn moeder over praten. Maar wat er eigenlijk ook wel speelt met mijn moeder... is dat uh, toen ik negen jaar was, kreeg zij voor het eerst uh, uh, borstkanker... En ja, waar, ja, mijn moeder heeft het wel altijd wel heel erg moeilijk ermee gehad. Maar ja, er werd niet heel erg over emoties gepraat. Dus ik, ik kon er eigenlijk ook niet over erover hebben, omdat ik ook niet zo goed wist van hoe, hoe heb je het over dat soort dingen. Dat, uh... dat, maar ja, dat, kon je jezelf niet bedenken, ik ben heel verdrietig om het verlies van mijn vader. Mijn moeder is vast ook heel verdrietig. Zullen we het dus daar samen over hebben? Mam, ik ben zo verdrietig. Is dat nooit gebeurd? Ja, wel een beetje, maar. Um, ja, eigenlijk denk ik te weinig. Of, of misschien wel in de beginperiode daar aandacht aan besteed. En op een gegeven moment ook wat. Ja, is gewoon eigenlijk het leven weer doorgegaan. Uh, ik die naar school ging en mijn moeder die. Uh, ja, ik weet niet hoe. hoe, hoe, hoe op welke leeftijd dat ook, ook weer is gebeurd. Maar uh, mijn moeder heeft uiteindelijk uitzaaiingen gehad. Het is heel, heel lang goed gegaan. Dus mijn moeder was wel in die periode, periode ook wel... Uh, ja, eigenlijk wel een hele grote doorzetter. Dat, dat heb ik wel echt... Uh, ja, van mijn moeder, zeg maar, in hoeverre ik dat kan... Uh, herinneren, zeg maar, dat... Maar ja, ik, wat ik wel weet is dat mijn moeder het eigenlijk ook heel moeilijk vond... om over emoties te praten. En ja, ze zei wel heel vaak uh, uh, hoe dat, uh, dat ze van me houdt. Maar ik kon het niet voelen. Dus het, uh, het waren woorden waarvan ik ja, niet wist wat de betekenis er dan van is. Dat, uh, maar dat kan ik nu met terugkerende kracht... Zo, dat, Terugwerkende kracht. Ter, ja, precies. Dat. <laughs> um, kan ik dat pas... Ja, zo benoemen, want um, ik heb denk ik pas de laatste jaren geleerd wat liefde is en dat dat... Uh... Echt waar. Je bent nu 37. Je hebt pas de laatste paar jaar geleerd wat liefde is. Wel fijn. <laughs> nooit te laat om te leren wat liefde is. Maar dat, als je daarop terugkijkt, denk je niet oh ja, daar zat ook wel liefde. Bij mijn moeder. Ja, als Voor ik mij. Kan... Ja, als ik aan terugdenk zeker wel. Dat, uh... Maar, maar dat maar... heb je nooit zo gevoeld bedoel ik. Dat heb je toen nooit zo ervaren. Van, oh, dit is liefde. Fijn. Nee, dat, ik, ik denk dat ik soms ook wel behoorlijk opstandig kon zijn. En daar heb ik me ook wel periodes voor, voor, ja, voor geschaamd in principe. Maar ik denk dat dat wel een stukje is dat, dat vanuit mijn autisme komt. Dat uh, voelen, dat, dat, dat kan gewoon heel erg ingewikkeld zijn. En waar voel je dat dan? Ik het was eigenlijk heel erg... <lacht> Uh, tenminste, ik was heel erg, uh, ja, eigenlijk zorgen dat die, uh, dat, ja, wat eigenlijk negatieve gevoelens worden genoemd, dat ik die ging onderdrukken. Of, of maar dat voel je dus wel. Ik probeer dat een beetje me voor te stellen hoe dat is als je uh, autistisch bent en je voelt, hebt dus moeite met gevoel of met voelen. Ik probeer me dan voor te stellen, want ik vind het allemaal grappig dat je dan zegt, ja, waar, waar voel ik dat dan? Ik, waar moet ik dat dan voelen? Ik, vind dat heel, ik, ik zou het heel graag willen begrijpen. Ja, dat is een goede vraag. Want dat, dat wil ik zelf ook nog uh, proberen om te begrijpen. maar. Nou, omdat je het nu wel voelt, kun je daar niet een verschil in ontdekken? Zo van, oh, daar zit dat. Dat zit hier in mijn hart of zo. Geen idee. Nou ja, ik, ik heb wel uh, door te leren voelen... ben ik wel uh, beter omgegaan met uh, alles wat ik heb meegemaakt. En de diagnose. Maar ik wil nou ook niet zeggen dat ik nu het wel allemaal goed voel. Het, um, ja, hoe het voor mij werkt is. Uh, hoe meer stress ik heb, hoe minder ik voel. Mm. Dus. Um, maar. maar ik, met terugkerende. Nou ja, ik, nou, eigenlijk nee. Dat, ik bedoel, in het hier en nu. Um, uh, voel ik wel dat spanning in mijn buik zit, bijvoorbeeld. Um, en, ja, ik weet wel van vroeger dat ik. Dat een zenuwachtig gevoel, waar dat zit. Maar ik wist niet dat dat zenuwachtig... Ja, nu noem ik het al gevoel. Maar ik, ik wist niet dat dat iets is wat je... Dat dat gevoelens zijn. Ja, ja. Dus Eigenlijk heel erg gek. Want het, het was meer van... Ik heb het wel ervaren, maar er dan vervolgens... Uh... Wat is dit? Wat voel ik je eigenlijk? Ja. ja dat is wel heel apart, ja. Dus ja, ik weet ook niet hoe dat gaat bij... Uh... Ja, mensen die wel gewoon van nature voelen. Want ik, wat ik wel, wel heb begrepen is dat, dat je juist uh, met je lichaam voelt. En um, ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat dan gaat... als ik daar niet zo hard voor moet werken om bij dat gevoel te uh, ja. kunnen komen. Ja, maar dat heb je zelf ook. Dat je daar heel erg benieuwd naar bent, hoe dat dan, hoe dat dan werkt. Ja, ja wat, wat ik wel weet als ik bijvoorbeeld um, ja, iets van een meditatie doe of echt... Um, uh, bijvoorbeeld een uh, waar ik ook veel aan heb is uh, massagetherapie en dan voel ik wel dat er van alles in mijn lichaam gebeurt, maar dan heb ik wel het idee hoe minder uh, prikkels er zijn of, uh, en dat kan al zijn door mijn ogen dicht te doen, hoe, hoe beter ik me kan concentreren op wat ik nou werkelijk voel. Vind je het gevoel belangrijk? Dat is misschien een gekke vraag maar heel veel mensen vinden dat natuurlijk hè? oh, dat is allemaal zo, wordt allemaal zo veel waarde aan gegeven. Hoe is dat als je dat niet zo goed kan voelen? Vind je dan een gevoel ook nog steeds belangrijk? Ja, ik heb wel... Uh, ja, vorig jaar heb ik uh, opleiding tot ervaringsdeskundige uh, afgerond. Of tenminste, daar ben ik in, uh, uh, in mei dit jaar voor uh, uh, geslaagd. Oh, gefeliciteerd. Ja, dank je wel. En ja, wat ik daar dan wel heb ervaren... is dat ik juist wel een gevoelsmens ben. En, maar dat nooit zo heb geweten. Ik ben eigenlijk juist overgevoelig... en ook altijd bezig met um, uh, ja, de, ander, ja, het, ja, de juiste woorden vinden... om de ander niet te kwetsen. En, uh, het, het is voor mij denk ik wel... ik, ik ben wel zeker een gevoelsmens. Uh, dat is misschien wel heel vreemd om nu te zeggen. Maar als ik echt naar mijn gevoel moet toegaan... Dan is het nog niet iets wat, um, ja, wat ik altijd op die manier ervaar. Het gaat niet vanzelf? Nee, of, of ik, ja, maar dat, is, dat is voor mij het lastige. Op het moment dat ik over ga nadenken zit ik alweer in mijn hoofd. Dus dan, ja. uh, dan wil ik er woorden aan geven. En dat vind ik dan heel erg lastig. Maar, en je hebt een vriend, hè? Dat klopt. Hoe lang heb je al een vriend? Uh, drie jaar nu. Lig je wel eens met die vriend zo op de bank bij hem en dat je alleen maar voelt? Jazeker, ja. Ja, ook wel momenten dat, uh, dat we gewoon niks zeggen en in het moment zijn. En, en, en dat voel ik dan weer wel. Maar het is meer... Um, waar ik bijvoorbeeld wel moeite mee heb, is uh, overprikkeling voelen, aankomen bijvoorbeeld. Uh, of of boosheid, of dat, dat eigenlijk de spanningsboog... aan het oplopen is, bijvoorbeeld. Dus het is meer... Um, ja, ik zie denk ik wel gevoel als... Ja, ik, ik ben dan wel gaan leren om naar mijn hart te luisteren. En dan, ja, ja, Weet je waar dat, waar dat zit? <laughs> Fysiek bedoel ik natuurlijk. Maar weet je waar, waar je dat moet voelen, dat hart? Ja, ja, nou ja op, op, op zich wel. Maar ik merk ook wel dat ik het ook weer niet op die manier voel of zo, maar... Ja. Jouw vriend het, heeft jouw vriend wel eens gezegd tegen jou... Uh, uh, nou ja, of, of in ieder geval hebben jullie wel eens in een soort van daar een, ik wil niet zeggen oneenigheid, maar een soort van verschil in, in de ervaring van liefde. Dat hij denkt, oh, ik, ik, ik voel het niet, of zo. dat jij Of jij zegt, ik voel het niet. Dat zijn vaak dingen die, die je hoort met mensen die een relatie hebben en uh, met iemand met waarvan de een van... of allebei autistisch uh, is... dat dat de problemen zijn waar je tegenaan loopt. Dat je elkaar niet helemaal... op hetzelfde niveau begrijpt. Nou ja, eigenlijk loop ik... daar niet tegenaan. Ik heb, ik heb dat is heel veel... fijn. Ja, zeker. Ik heb er heel veel over gelezen. Dat, uh, ja, dat het dus heel erg... Uh, lastig is om een relatie te hebben met... Uh, als, als de ene wel en de ander... geen autisme heeft. Maar ja, ik heb er zelf wel een andere... visie op en... Ja, ik kan natuurlijk niet, uh, het, het is niet zo dat we er altijd er op die manier over hebben: van, uh, ja, uh, voelen we hetzelfde? Want, uh, nou ja, uh, mijn vriend die voelt wel overduidelijk uh, mijn liefde voor hem. En, en ik ook, en andersom is dat er ook. Uh. Maar dat is op zich wel bijzonder, toch? Wat ik weet, maar ja, goed, vooroordelen, <laughs> daarom praten we met elkaar. Dat zijn dingen waarvan ik denk, oh, nou, dat is wel iets waar als je artistisch bent moeite mee hebt. Maar zo simpel is het dus niet. Nou, ik moet wel zeggen dat ik door die vooroordelen wel heel lang heb gedacht dat een relatie er voor mij niet in zit. Dus op een gegeven moment ga je door vooroordelen wel uh, denken, de, uh, nou ja, in ieder geval die dingen op jezelf betrekken. Daar was ik, uh, ben ik nog steeds uh, goed in, dat, uh, ja, wat ook wel uh, zelfstigma wordt uh, ja, ja. Uh, genoemd. Maar ook als je zoveel in je hoofd zit en er zoveel denkt over dit soort dingen, dat je dan misschien ook voor je vriend gaat denken. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, ik moet wel zeggen dat ik wel heel veel geleerd heb uh, uh, over communicatie. En dat uh, ja, vroeger deed ik heel veel aannames. Als iemand uh, op een bepaalde manier uh, deed of me niet aankeek... dan had ik al de conclusie getrokken... oké, okay, diegene vindt me niet aardig. Maar nu ben ik wel dat ik het uh, bij de ander check. En uh, dan wil ik niet zeggen dat ik nooit iets uh, uh, invul voor de ander. Want het zijn soms ook dingen... Uh, ja, uiteindelijk heeft uh, iedereen vooroordelen, maar het is wel: uh, ga je, uh, weet dat is is het een enkele gedachte en doe je er verder niks mee of ga je iemand ook inderdaad anders zien door dat vooroordeel? Dus dat. Uh... Wat zijn wat zijn voor jou waren de vooroordelen toen je hoorde? Oh, ik, ik heb de diagnose nu autisme gekregen. Oh man, dat is dit en dit en dit en dit. Wat, wat, hoe, hoe hoe dacht jij over autisme? Uh, nou ja, uh, in ieder geval dat ik sociaal uh, uh, nooit vaardig uh, zou worden. Dat ik communicatieproblemen heb. En ja, dat waren wel de, de twee sterkste die ik had. En wat ik dan ook wel weet, uh, omdat ik boeken erover ging lezen, is dat. Uh, uh, nou ja, dat, dat er ook wel altijd wordt gedacht dat. Uh, nou ja, soms wordt er gedacht dat alleen kinderen autisme kunnen hebben. En. Uh, ja, dat, dat zich uit als uh, Reymond uh, bijvoorbeeld. Ja, met de teller van uh, Lucifer uh, houtjes, als hij ze op de grond laat vallen, dat hij meteen ziet, zijn er 468. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf de film uh, niet heb gezien. Nou, dat is maar beter, denk ik ook. <laughs> ja. Maar ja, het, en, en later ging ik er wel, omdat ik het jaar, hetzelfde jaar van mijn diagnose, verloor ik uh, ook mijn baan. En toen kwam ik ook achter van een vooroordeel dat je met autisme uh, uh, moeite hebt om een baan uh, te vinden. Dus dat, uh, of te behouden. Of te ja, precies. Dat, <laughs> waarom, ja. waarom verloor je je baan? Nou, dat had in dat geval met een reorganisatie te maken. Mm. En die kwam ook wel heel erg plotseling. Dat, uh, ja, dat, dat is nogal heftig, dat je eerst een diagnose krijgt en daarna je baan verliest. Ja, zeker. Dat... Uh, ja, wat ik wel weet is dat ik in die periode, ik heb uh, crossfit gedaan. En ik zag wel allerlei voordelen, uh, dat ik dan meer kon gaan trainen. En op een of andere manier was ik wel positief ingesteld dat het mij wel zou gaan lukken. En ja, daar heb ik ook wel belangrijke stappen in gemaakt. Omdat ik uh, op een gegeven moment kreeg ik uh, arbeidshulpverlening uh, uh, ja, binnen de GGZ. En ja, daar kreeg ik ook nog meer voordelen te horen... dat ik mensen niet kan aankijken. En... Ja, dat gaat prima, hoor. Hoi, <laughs> oh, dank <je. laughs> Ja, en ja, dat, dat anderen me nooit zullen begrijpen... of dat ik meer moeite moet doen om... Uh... Dat zijn de mensen tegen jou? Hm. Ja, nou ja, de, de arbeidshulpverlening. En ja, op een gegeven moment had ik echt het idee van... dit gaat eigenlijk alleen maar over... Um, ja, waar ik rekening mee moet houden en wat ik niet kan. Um, ja, ik, ja, ik heb daar wel de stap gezet om te stoppen, um, want ik had zoiets, dit, dit helpt mij niet. En toen ben ik het boek solliciteren voor introverten gaan lezen. <laughs> en Toen dacht ik, van ja dit gaat dan niet over autisme, maar ik was wel geholpen in uh, ja, de misschien wel ongezonde spanning die ik ervaarde tijdens het solliciteren. En hoe heb je dat? Goede tips waarschijnlijk in dat boek. Ik ben heel benieuwd, want dat zijn ook wel dingen waar ik echt heel veel moeite mee heb gehad altijd. Ja, wat, wat ik wel merk um, is dat er dan eigenlijk al heel snel door anderen wordt gezegd... iedereen vindt solliciteren spannend. En... <laughs> <Ja>. <laughs> maar daar kon ik mezelf niks bij voorstellen, want ik denk ja, er worden allerlei mensen wel aangenomen, dus... Um... Maar spannend is er zitten wel gradaties in hoe spannend je iets vindt. Was het gewoon spannend of werd je er fysiek gewoon niet goed van, van de spanning? Nou, op zich fysiek ging het wel goed, ah. maar, maar ik kan me wel een, um, een gesprek herinneren en toen kreeg ik mee van, um, uh, ja, je zou wel wat minder introvert uh, mogen zijn. Oh, fijn. <laughs> ja. <laughs> Dat is een rare tip. ja. Ja, maar daardoor dacht ik dus eigenlijk dat, dat wie ik ben, dat, ik, dat dat er niet mag zijn. En nee. dat ik niet... Um, nou, ik was wel bewust dat er meer uh, mensen extrovert zijn uh, binnen onze samenleving. Ja. Maar ik had wel het gevoel, ook door de dingen die ik las, uh, maar dat was dan buiten dat boek om. Want ik kan me niet herinneren wat voor, boek, wat voor tips daarin stonden. Maar daar stond... Ja, nee, daar, daar, daar, daar kan ik... Dat vind ik niet... Um... Ik zou het persoonlijk willen, want als je het hebt over zenuwen met sollicitaties, dan ik ik namelijk wel fysiek echt onpasselijk gewoon van al die, uh, die stress en die zenuwen. Hoor. Mm. Ja. Dus mm. goede... Te ik had ook wel een paar tips willen hebben over hoe je dat dan moet doen. Want ik, uh, ja, en dan noemen ze mij nog een beetje extrovert. Ik had daar toch ook wel aardig wat moeite mee. Zwetende handjes. Trillen. Ja, ik kan me goed voorstellen dat... We... Ja. ja en... Ja, en ik denk ook wel dat dat wel mijn manier is geweest om... Uh, ik kon me nooit zo vinden in de tips qua autisme. En, en omdat ik daar toch ook wel echt wel... Uh, nou, ja, nu weet ik wel dat ik heel erg... Uh, ik, ik heb heel makkelijk door als iets stigma is. En dan probeer ik het voor mezelf wel te ontkennen dan, dat het geen stigma is. Maar eigenlijk heb ik... Dat is misschien ook wel het gevoelige deel in mij als... Uh, ja, als er op een of andere manier onrecht wordt aangedaan, ook al is dit dan niet letterlijk dat het gebeurt, maar het, ja, het, het zal je maar gezegd worden dat je um, ja. nooit communic ja, communicatief uh, vaardig genoeg kan worden, zeg maar. Ja, dat is de, pittig. Dus, maar ja, dus ik vind dat wel. Ja, het, het, um, het heeft wel gevolgen uh, ja, hoe, hoe eigenlijk de samenleving daarnaar kijkt. En dat, dat vind ik soms ook nog wel lastig om. Um, want ja, ik vind dat ik op zich uh, over het algemeen goed met de diagnose om kan gaan. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. En, dat ik, en, en dan zit het nog steeds wel iets in mij dat het dan toch liefst laat zien van... Uh, ik kan het allemaal wel. Maar ja, de rea realiteit is toch wel anders. Uh, en ja, dat ik wel hoop dat ik uh, ja, uiteindelijk op een plek kom waar, uh, waar ik gewoon mag zijn wie ik ben. En... Maar waarom denk je dat dat niet mag? Waarom denk je dat je niet kan zijn wie je bent in deze maatschappij? Nou ja, op zich... Ja, het is voor mij wel contextafhankelijk. Want ja, ik, heb, ik heb voor mezelf wel geleerd... om uh, om me niet zoveel aan te trekken van de maatschappij. Want ja, wat is de maatschappij eigenlijk? Uh, dat zijn zoveel verschillende mensen bij elkaar. En, maar ik heb wel gedacht dat er een dus een gemiddeld is... Van mensen, maar ik, ik kon de vinger er niet op wijzen van wat is dan dat gemiddelde. En dus ik, ik ben er nu wel achter gekomen door alles wat ik doe als uh, uh, vrijwilliger en ervaringsdeskundige trainer, dat, dat ik wel zeker word gewaardeerd. En er zijn wel allerlei mooie dingen op mijn pad gekomen, waardoor ik wel weet dat andere mensen me waarderen. Maar dan is er toch dat stemmetje dat zegt van. Uh, ik, ik kom niet helemaal tot mijn recht thuis een sollicitatiegesprek. Uh, en ik denk dat ik vooral het binnenkomen bij, bij een bedrijf, dat ik dat het moeilijkst vind. Uh, en als ik er eenmaal ben, dan, ja, dan, dan kan ik wel laten zien wat ik kan, zeg maar. Ja, maar dan zou je eigenlijk denken dat de sollicitatieprocedure op zich anders ingericht moet worden. Ja, nou ja, en niet zozeer dat jij je misschien moet aanpassen. Nee, dat was... kun je ook denken. Dat is mooi dat je dat zegt, want ik heb, uh, ik heb zelf wel eens bedacht, uh, ja, als solliciteren nou heel erg anders loopt dan uh, ja, hoe het een beetje standaard gaat. Uh, ja, dat zou mij wel heel erg helpen, maar ja. Ja, ik verwacht dat dat veel meer mensen uh, kan helpen. Het is uh, eigenlijk een heel raar idee natuurlijk om iemand, hallo, komt u binnen, ga zitten, eerste indruk. En op basis van die eerste indruk ga je met iemand een soort verband aan voor een hele lange periode. Is eigenlijk een heel raar systeem. Zeker als je kijkt naar iemand kwaliteiten. Dan zou je misschien niet alleen maar op dat eerste indrukje af moeten gaan. Maar kijken wat iemand echt kan. Over een langere periode gedaan heeft misschien. Mm -hmm. Nee, daar ben ik het zeker mee eens. Dat. Uh, ja, wat dat betreft is er echt nog wel werk aan de winkel. Dat, uh, omdat ik ook wel eens hoor. En nou, ja, zit daar wel een nuance in. Maar dat er ook echt wel mensen zijn die in uh, een aantal seconden al bepalen. Van dit gaat hem wel of niet worden. Hè? Ja. En dan weet ik wel dat mensen wel uh, de kans krijgen. Maar als iemand dan zowel in het gesprek... en die eerste indruk is niet, uh, niet positief genoeg... dat je daar wel op, uh, ja, toch op veroordeeld wordt. Maar dat uh, dat is dan hoe ik het, hoe ik het zelf uh, voel. Maar dan weet ik natuurlijk niet hoe dat voor de ander is. Want uiteindelijk heb je ook met andere kandidaten te maken. En kan ik me ook wel voorstellen dat um, ja het... Um, het niet alleen om mijn eerste indruk gaat... maar dat het ook, ook is dat er ook gewoon andere, uh, betere kandidaten kunnen zijn. Uh, dat, <laughs> ja, uh... tuurlijk. Dat kan altijd natuurlijk. Maar het gaat in eerste instantie natuurlijk altijd wel om die eerste indruk. En ik kan me voorstellen dat je daar onzeker over bent... en dat je denkt, misschien heb ik wel niet de allerbeste eerste indruk. Ja, ik moet wel zeggen dat ik de laatste jaren wel gegroeid ben. Dat, uh, dat ik ook wel kan beseffen dat ik... Uh, ja, dat die eerste indruk voor, voor heel veel mensen ook wel positief is. Want ik krijg wel um, terug dat ik heel erg open ben en enthousiast. En, en dat vind ik zelf ook wel weer een leuke, want mensen vinden me enthousiast. Terwijl ik het zelf niet zo ervaar. Dus ik, um, ik heb wel door de feedback van andere mensen wel uh, ineens mijn eigen enthousiasme ontdekt. Maar ik, ik denk dat... Um, ja, nou ja, de kritische stem uh, die, die, die ergens uh, altijd nog wel op de achtergrond aanwezig is. Dat die uh, uh, er wel voor zorgt dat uh, ik dan niet doorheb dat ik enthousiast ben. Of tenminste, het is eigenlijk vooral dat ik bang ben om niet enthousiast over te komen op andere mensen. Maar ik weet wel dat ik over heel veel dingen enthousiast ben. Dus, maar er, er zit voor mij wel het verschil in. Van, ja, dat klinkt als een beetje gewoon eigenlijk een beetje onzekerheid. Uh, ja, zeker. Dat... Uh, dat krijg ik ook wel vaak te horen. En het, het is niet zo dat ik echt heel erg onzeker ben. Maar het is wel iets wat er nog wel uh, zit. Dat, uh, en dat. En dat ik... Was, ik, als ik jij zo hoor praten, denk ik dat het vroeger, vroeger erger was. Dat je toen een stuk onzekerder was. Ja, vroeger was het heel. Ja, echt wel heel erg heftig. En uit zich dat ook wel in. Uh, niet de eerste stap durven zeg, te in contact. En dan moet ik zeggen dat ik dat nog steeds wel um, lastig vind om te doen. Tenzij ik echt iets uh, heel graag wil bereiken, dan zet ik die stap wel. Maar als, ja, wat ik bijvoorbeeld helemaal uh, ja, lastig vind... is bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst en dat je dan... Um, jezelf ja, gewoon op iemand moet uh, afstapt en dan. Verschrikkelijk. <laughs> ja. ja, ik vind het ook verschrikkelijk. Maar ik heb nu wel voor mezelf uh, uh, besloten... Dat, dat, uh, dat ik dat dan niet op die manier hoef te doen. Dat ja, je mag ook... ook daar niet goed in zijn, toch? Je hoeft er niet alles heel goed te kunnen. Klopt, maar, maar in mijn hoofd is het wel heel lang geweest... ik moet overal goed in zijn. En ja, er is ook wel een rode draad in mijn leven... En en dat is ja, een ja, heel erg uh, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en perfectionisme. En dat, um, dat zit me wel heel erg in de weg. Maar ik heb wel geleerd om perfectionisme los te laten. Maar het is niet zo dat dat dan nu... Ja, het, het, het overvalt me wel uh, nog steeds dat... Uh, maar even zo'n zo zo, zo netwerkbijeenkomst... om er maar eventjes bij te pakken als voorbeeld... wat af, absoluut afschuwelijk is. Ik kan me het heel goed voorstellen. Maar hoe, hoe, hoe, hoe heb je daar geleerd mee om te gaan dan? Hoe doe je, zou je dat nu doen? Stap je nu wel dan... ondanks dat je dat echt verschrikkelijk vindt om te doen... maar stap je dan wel op iemand af met zijn naamkaartje... en zegt, hallo, ik ben Petra. Um, ik probeer het nu wel niet te doen... omdat, omdat ik me ervan bewust ben dat ik er ook niet heel erg van hou. En wat ik wel heb geleerd... is dat ik dus ja, toch niet overal goed in hoef te zijn. Nee. En ja, ik ben wel bijvoorbeeld eens een keertje... Uh, bij een bijeenkomst geweest... waar allemaal sociale ondernemers waren. Want ik heb uh, ja ook wel uh, de droom gehad... en daar ben ik nog steeds wel over aan het nadenken van... kan ik niet beter uh, voor mezelf beginnen? En dat, dat ben ik deels ook al wel gaan doen. Maar dan... Um, ja, merk ik wel als het on, als, als we dan allemaal... Um, uh, bijvoorbeeld, ik, ik ben bij een netwerkbijeenkomst voor hooggevoelige vrouwen geweest. En ik merk dat ik het daar dan makkelijker vind dan als er een netwerkbijeenkomst is waar um, iedereen kan komen. En waarom is dat dan? Omdat daar allemaal wat meer hooggevoelige vrouwen lopen? Of is dat omdat je weet dat die druk anders is dan in een normale zitting Ja, ik kan me er nog niet echt ja, Ik ben me niet bewust van waar dat er nou in zit, want ik herken dat ook wel uh, uh, bijvoorbeeld als ik een andere ervaringsdeskundige spreek, dat je, dat je toch op een ander niveau contact met elkaar hebt. En ja, wat ik dus ja, zelf wel denk, is het, is het toch een stukje um, herkenning, of, of wel weten dat, uh, dat je raakvlakken met elkaar hebt. En... Dan voel je je niet als, echt, als een buitenstaander. Klopt. En anders wel. Ja, ik denk wel bijvoorbeeld... Uh, uh, iemand die bijvoorbeeld heel goed in verkoop verkopen is. Dat, um, en gewoon heel makkelijk dat, uh, dat praatje maakt. Uh, dat, dat ik gewoon ja eigenlijk al heel erg bang ben... dat ik, dat ik die, diegene dan uh, ja, op een soort troon zet van... Uh, jij bent beter dan mij, want je kan uh, heel makkelijk praten... En, ik denk dat dat wel iets is wat, uh, waardoor ik dus niet op diegene afstap. Maar, de, maar goed, op zich een hoog, hooggevoelige vrouw kan ook goed zijn in verkoop. Dus da daar zit het hem niet in. Maar het heeft... Uh, ja, Voel je, ik, je dan minder? Is dat het? Ja, ik denk dat ik ja, vooral heel veel moeite heb met mensen die dominant zijn. Of die, uh, die heel sterk zijn in uh, iets, uh, iets overtuigends brengen waar ik het niet mee eens ben. En dan... Ben ik wel geneigd om mezelf weg te cijferen? Dat ik. Ja, eigenlijk ben ik ook iemand die niet heel erg van discussies houdt. Maar wel op het moment dat het uh, me interesseert, bijvoorbeeld. Ja, maar je zei als het gaat om onrecht, dan ben je, dat, daar kom je dan wel voor op. Uh, als, nou, als dat zo'n situatie is waarbij er echt, het echt gaat om onrecht, zeg je dat dan wel? Of hou je dan ook je mond tegen iemand die heel dominant is? Ja, ik, op, op, op zo'n. Manier heb ik het nog niet meegemaakt. Gelukkig. <laughs> dat is ook niet mijn voorbeeld. Dus het. Um, want ik vind het ook wel uh, lastig. Want ik, ja, ik, ik merk dat ik nu gewoon heel erg vanuit uh, harmonie uh, leef. En dat ik eigenlijk. Uh, ja, heel anders naar de wereld kijk. En... Maar ja, op een of andere manier ontmoet, ontmoet ik nu eigenlijk alleen mensen die. Uh, ja, of een uh, soortgelijke missie de, uh, als mij hebben. En heb ik het eigenlijk nog niet echt meegemaakt. En ja, terwijl, ja ik heb wel um, ja, meegemaakt. Ja, tenminste dat iemand dominanter kan zijn. Mm -hmm. Maar dan, um, um, ja, net zoals bijvoorbeeld binnen de zorg, voel ik me gewoon uh, ja, meer op mijn gemak. En het sociale domein dan ook. Dan bijvoorbeeld, um, ja, echt in de... Ja, financiële sector bijvoorbeeld. Ja, kan ik me iets bevoorstellen. Veel competitievere wereld ook natuurlijk, waar je moet bewijzen, ellebogenwerk. Klopt, ja. Dus ik merk nu ook wel dat. Um, want, ik, want ik ben uiteindelijk uh, Ja, begonnen met uh, uh, vrijwilliger zijn. Uh, uh, weet, maar vroeger had ik daar ook een heel ander beeld bij van uh, waarom. Uh, ik begreep niet waarom mensen vrijwilligerswerk gaan doen. Hm. En maar dat heeft. Ik weet nou niet eens waarom ik hier over begin. Ja, nou ja, dat ik wel merk dat sinds ik uh, ja, meer dingen in de zorg doe. Of um, ja, me eigenlijk ja, bezig hou met uh, maatschappelijke thema's, dat, um, dat ik me daar beter thuis voel. Uh, en waar dat aan ligt, weet ik niet. Want het. Uh, het is ook niet zo dat ik het dan nu met iedereen kan vinden... binnen die sector, maar het is wel iets wat mij wel opvalt. Heb, ja. je, heb je het idee dat je misschien in deze sector... waar je dan nu zit, wat minder hoeft te bewijzen? En je meer geaccepteerd hm. wordt om wie je bent... dan om wat je doet? Nou, dat, dat is een hele leuke vraag. Want, um, ja, zoals zij, ben ik dan afgestudeerd... als ervaringsdeskundige. En ik merk dus eigenlijk wel... Um, het, het, het ligt eraan... Um, ...in welke context. Um, in ieder geval... Um, ...ja, als redactie redactielid... ...word ik gewoon heel erg gewaardeerd... ...om wie ik ben. en um, Alles wat ik vrijwillig doe. Maar op het moment... ...ik, ik, ik, ik merk ook wel... Um, ja, ...dat er ook wel stigma is... ...op ervaringsdeskundigheid. Dus het, uh, het is afhankelijk... ...vanuit welke context het is. Want ik heb gevoelensmatig het idee... ...dat ik bij de ene weer meer moet bewijzen... ...dan bij de ander. Oh ja. Maar het contract, contrast met de financiële wereld is wel heel. Uh, het, het is veel minder hard en uh, ja, meer mens, van mens tot mens contact. Uiteindelijk heeft uh, ja, naar mijn idee iedereen die binnen de zorg werkt wel de intentie om iemand te helpen, uh, vanuit welke positie dat ook is. En dat is minder het geval in de financiële wereld, <laughs> kunnen we wel zeggen. Ja. Ja, en, ja, en, ja, dat ligt ook wel weer aan... gemiddeld gezien zeker wel. En je relativeert heel veel om ja. <laughs> maar we mogen best wel zeggen... dat de financiële wereld iets harder is. Toch? Mm -hmm. Of wil je dat nog steeds een beetje relativeren? Ja, hè? Nee, nou, ik ben wel goed in <laughs> ja. relativeren. Ik zie het. Is dat iets wat je altijd doet? Niet zo heel zwart-wit denken... maar altijd een beetje ergens een grijs tintje in ontdekken? Ja, ik denk dat ik vroeger wel heel erg zwart-wit dacht... Um... En ja, nu zie ik, jou, zie ik wel echt wel veel meer die grijze tinten. En, uh, De nuance. Ja, zeker, ja. Maar dat is wel lang niet zo geweest. Dat, uh, dat heb ik echt moeten leren. Ja, volgens mij heb je een heleboel moeten leren, als ik het uh, zo hoor. Wat heeft jou het meest geholpen? Mm, nou ja, ik, ik ben in ieder geval zeker van dat er heel veel dingen zijn die ik pas na mijn dertigste heb geleerd en... Ja, iemand met een uh, ja, on andere ontwikkeling. Want wat ze eigenlijk bij autisme zeggen... is dat je je eerst cognitief ontwikkelt... en daarna sociaal-emotioneel. En... Dus dat betekent dat je eerst de, de basis in je hoofd hebt... en daarna pas soort van verstandelijk leert... hoe je met mensen in plaats van op dat gevoel vertrouwt... maar weet hoe je het moet doen, die sociale contacten. Ja, klopt. Het een um... beetje krom uit, maar... Ja, Fijn ik, dat ik, je het ik, bedoelt. Je ja, snapt wat ik bedoel. Ja, ik zat, ik zat er wel even over na te denken van uh, hoe moet ik dat precies opvatten. Maar het komt erop neer dat ik gewoon heel veel heb geleerd. Uh, eigenlijk alles wat met leren voelen te maken heeft, daar heb ik heel veel aan gehad. Maar en... nou, hoe leer je voelen? Vind ik het mooi, mooie. Hoe leer je voelen? Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Dat... Uh, want dat is echt wel in fases gegaan. Er is niet ineens een knop en nu, nu voel ik me. Nee. Maar um, ja, wat ik wel kan herinneren... Ik ben uh, ja, op een gegeven moment bij een seminar geweest... Uh, waar iemand op het podium zich uh, kwetsbaar opstelde. En ik herkende heel veel in, die, in dat verhaal. En uh, ja, diegene heeft me wel erg geïnspireerd om... Uh, nou ja, om in ieder geval erachter te komen dat... Uh, uh, ja, dat ik. Um, nou, dat er wat dingen anders moeten in mijn leven, zeg maar. En ja, wat er eigenlijk ook daardoor is uh, ontstaan, is dat. Um, ja, nee nou ja, ik heb heel veel gehad aan koude training of de Wim Hof-methode. Echt waar? Dus je bent dat de tweede. Heb je daar veel aan gehad? Ja, klopt, ja. Oh, wat leuk. En hoe ben je daarachter, hoe ben je daarachter gekomen dat dat werkt? Nou ja, ik ben op een gegeven moment. Um, ja, in de Noordzee, uh, in de buurt van Scheveningen... is er een groep, uh, ja, ze heetten de IJsberen... en die gaan uh, uh, regelmatig met elkaar afspreken om een zeeduik te maken. En eigenlijk door dat seminar dat, uh, uh, weet dat, ja, heb ik eigenlijk de volgende dag besloten... Ik ga, ik ga het proberen om ook de zee in te gaan. Maar even terug naar het seminar, want je gaat een beetje te snel. Dan zie je iemand op het podium en dan denk je... dat is mooi dat een man of vrouw kan niet weten was... zo'n open verhaal heeft... En toen dacht jij, dat moet ik eigenlijk ook maar eens... gewoon wat meer gaan doen. Ik moet mijn leven ook maar eens gaan veranderen. Dat vind ik nogal een grote stap ineens... als je iemand op het podium ziet staan. Wat gebeurde daar dan waardoor je dat dacht? Waardoor je dacht, ik moet, het ook, ik moet ook iets anders gaan doen? Um, ja, dat, dat had wel met verschillende oefeningen te maken... die we daar hebben gedaan. En daar kan ik niet zoveel meer van herinneren. Maar wat ik wel weet is dat je... En daar zit misschien wel ook wel een stukje rode draad... van wat ik uiteindelijk ben gaan doen... Want wat ik, uh, je, eigenlijk, je werd uitgedaagd om je kwetsbaar op te stellen tegenover je buurman en je buurvrouw. En wat ik daar eigenlijk ontdekte is dat, uh, uh, hoe heet dat, ja, in mijn hoofd had ik zoiets van iedereen die op een podium staat, die staat heel erg zelfverzekerd. En uh, ja, die, uh, dat talent heb ik dan niet. Maar uh, wat hij me liet zien is dat, uh, dat hij uh, eigenlijk ook uh, elke keer gewoon zenuwachtig is en... Daardoor kon ik dus de verbinding met diegene ja, voelen, zeg maar. Dat ik denk van, uh, het is niet zo dat ik toen ineens het idee had van... Oké, okay, ik ga ook op mijn podium staan, maar ik, ik kreeg wel het besef van... Uh, ja, misschien kan ik meer dan, dan, dan boekhouder zijn. En, ja, en dan, van dat, uh, ja, er was in ieder geval iemand uh, die, die bij, uh, bij mijn CrossFit ook... Uh, uh, al langere tijd die uh, koude training deed. En in het begin had ik zoiets... Uh, Koud! Koud. <grijg> <ben> je gek <grijg> Precies dacht ja. Yeah. Maar door, doordat hij er zo over vertelde wat het hem bracht, en, dat, en dan vooral op... Um, ja, toch wel, ik vind het wel lastig om het woord te benoemen, maar op spiritueel en gevoelsmatig uh, niveau. Toen had ik wel zoiets van, ik ben wel benieuwd van, uh, wat kan het mij dan brengen? En... ...omdat ik zelf alleen dacht van, ja, die kou... ...ik, ik, had, niet, ik had niet beseft dat het zoveel meer is dan... Uh... Dus we begonnen, ik zei net al toen we begonnen... ...van, ik ben zo koud, ik ben echt zo kou kleur... Jij juist een ik maar geen last van de kou... dat ik snap nu waarom. Precies, ja. <laughs> Maar die crossfit, dus vanuit je crossfit ben je toen... Uh, ...heb je toen ook maar eens een keer zo'n uh, ijsberenduik gedaan? Klopt, ja. Echt waar? En hoe was dat de eerste keer? Koud! Koud, Ja. <laughs> Ja, en de eerste keer was het nog echt al... Ja, ik, ik, ik kan er niet zoveel meer van herinneren. Wel, maar wel dat het... Um, um, ja, hoe het was om in de zee te gaan, dat kan ik me niet meer herinneren, zeg maar. Want ik, ik werd er wel bij begeleid. En wat misschien wel heeft geholpen op dat moment. Maar dan ben ik misschien een beetje af van de vraag. Maar ik kan me heel erg herinneren dat, uh, dat er werd gezegd van... Oh, als je het niet uh, fijn vindt, dan ga je er weer uit. En dat gaf mij een soort van rust van, uh, ik moet me niet bewijzen. En het komt er ook heel erg op neer dat je met je ademhaling aan de slag gaat. Om, om eigenlijk te zorgen dat je het niet koud hebt. Dus ja, uh, ja elke gedachte die je hebt, dat uh, is niet handig van, vanwege de koud. Dus, uh, ja, het is een behoorlijke concentratieoefening en... Ja, het, ik weet in ieder geval wel dat het me goed was uh, bevallen. Maar het, uh, ja, die eerste keer had ik nog, was ik nog wel meer... Ja, ik denk dat het toen toch al een soort van ego-dingetje was. van uh, Ik wil voor mezelf laten zien dat, uh, dat ik het ook kan. En, maar het is toen ik dat vaker ging doen... toen ging ik pas beseffen van uh, ja, wat het werkelijk met me doet. En... Wat dan de voordelen zijn ervan? Nou, kom maar op. Vertel maar eens die voordelen. Want ik heb het nou zo vaak gehoord. Het enige wat ik tot nu toe gedaan heb... wat betreft de Wim Hof methode... maar het is volgens mij niet eens een onderdeel van zijn methode... maar uh, koud douchen. Dat doe ik dan nog wel eens. Echt heel koud. Vijf minuutjes. En ik vind dat uh, ja moeilijk om het te doen. Maar het is heerlijk als ik het gedaan heb. Uh, maar verder dan dat ben ik nooit gekomen. Dus wat zijn dan de voordelen van zo'n echt ijsbad? En die ademhalingsoefeningen die jij doet? Ja, allereerst wil ik wel zeggen dat het al uh, ja, heel goed is dat je, de, dat je koud afdoucht. Want eigenlijk is er niet zo'n heel groot verschil. Oh. Het, ja, het grootste verschil is, is dat het een stuk kouder is uh, in een ijsbad. Uh, en, maar ja, wat misschien wel ja, grappig is om te vertellen is dat... Uh, ik had juist heel erg moeite met koud afdouchen. Dat, uh, oh, echt waar. Ik, ik ben eerder de zee ingegaan dan ik durfde af te douchen. Dus... Ik, ik denk dat er al heel veel. Uh... Ik weet niet of jij het zelf dan uh, twee minuten ongeveer hebt gedaan. Ja, ik heb zelfs de, tot de vijf heb ik hem één ge, keertje gedaan. Maar langzaam opgebouwd hoor. Ik, ik deed het toen wel. Ik heb het nou eerlijk gezegd al een tijdje niet gedaan. Maar uh, ik denk ook sinds het koud is buiten dat ik. <lacht> ik ben gewoon echt een koukleumer. Uh, dus als het heel warm is, vind ik het minder erg om onder een koude douche te stappen. Ik denk dat dat het is. Uh, maar ik heb dat toen wel echt gedaan. En ik heb wel. Nou ja, het begon elke keer met. Uh, 20 seconden en dan een minuutje. Met het langst heb ik het vijf minuten volgehouden. En dan is het ook helemaal niet meer koud. Dan voel je dat eigenlijk niet zo meer. Maar wat vroeg, wat vroeg je precies? Of hoe dat voor mij voelde toen? Nee, uh, nee, nee meer een opmerking dat het uh, toch al veel overeenkomsten heeft met, oh ja, ja, uh, ja, ja. met de kou. Want uiteindelijk gaat het er niet om hoe lang je erin gaat. Het... Uh, Eigenlijk leer je juist ook aanvoelen van nu is het genoeg. Dus, ja. Dus ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik met mijn benen de zee loop... en ik zoiets heb van dit is mijn dag niet. Ik durf even niet met mijn lijf uh, erin te gaan. Maar ik denk dat het vooral heel erg te maken heeft met grenzen leren voelen. Uh, aangeven en ze ook uh, accepteren. Dat uh, En dus het is elke keer voor mij ook weer een verrassing. Uh, zeker in een ijsbad. Dan... Uh, um, ja... De, het ene moment zit ik er dan twee minuten in. de andere moment vijf minuten. Dat, uh, ik heb nu het ijsbad alweer een tijdje niet gedaan. Uh, maar ja, de zee is wat dat betreft wel vergelijkbaar. Maar gewoon een stukje warmer. Ja. Maar uiteindelijk heb ik wel het idee dat... Uh, dat alleen ook al op het strand staan zonder dat je het water ingaat. Hm. Dan, dan heb je al gewoon een, een, een koude prikkel. En dan gaat je lichaam al aan het werk om... Uh, uh, nou ja, om, om in ieder geval... Uh, ja, een beter immuunsysteem op te bouwen. En ja, zorgen dat... Um, dat ja, ik vind dat lastig hoe je dat precies uit. Uh, ja, ik merk dat ik in, in een soort van overgave kom uiteindelijk. Van alsof ik op dat moment eventjes alles kan loslaten. En ja, soms ook nog wel eens in mijn hoofd zoiets heb van... Ja, nu ben ik op een uh, tropisch eiland of zo, terwijl ik in de kou zit. Je, het, het, is, het is gewoon heel erg bijzonder hoe dat werkt. En, um, maar het, het is wel heel erg... Lastig uit te leggen wat het nou precies uh, ja, vooral is. dat spirituele wat je er straks zei... van er zit ook. Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar er zit een soort spiritueel component aan. Dat hoor ik ook heel vaak. Is de, de, hoe ja, dat is natuurlijk heel lastig uit te leggen hoe dat voelt. Klopt, Je zegt als een soort overgave ja. Wat ik wel weet is dat daar wel het zaartje is gepland. Van um, ik, ik wil echt de dingen radicaal anders gaan doen in mijn leven en. Ja, ik was me nog meer bewust geworden hoe belangrijk uh, een gezonde leefstijl is. En, en ja, ik zie zelf die koude training. Het, het is een manier. En um, maar iemand anders bereikt misschien hetzelfde met meditatie, zeg maar. Maar ik, ik denk dat ik zelf een dusdanig prikkel nodig heb om echt eventjes te beseffen: van ik ben in mijn lijf. Uh. Vond je dat ook in, in CrossFit bijvoorbeeld? Want de, ik, wat voor mij ook wel een beetje is, is met dat, uh, dat kouddoesje. Is voor mij is het een beetje de, de doorzettingskracht die ik eruit haal om door dat te doen, dat ik denk: yes, het is me gelukt. En dat is natuurlijk met sport ook een beetje. Met krachtsport ook. Dan moet je ook doorzetten. En dan voelt het ook heerlijk als je dat gedaan hebt. Zit, dat, zit daar voor jou ook een beetje een soortgelijk gevoel bij? Met dat crossfit in dit? Ja, zeker. Dat, uh, nou, ik, ik deed het ook want dat was ook nog wel een reden dat ik het deed... om te, beter te herstellen van de crossfit. En dat was dan weer meer het fysieke uh, stuk. Maar het, uh, ja, kijk, het heeft me wel geleerd om uh, ja, niet, niet snel op te geven. En nou, eigenlijk te beseffen dat mijn lichaam meer kan... dan ja, waar ik me ooit bewust van ben geweest. En nou ben ik zelf wel uh, gestopt met CrossFit, uh, omdat het voor mij ook wel gevoelig is. En dat, um, ja, dat komt dan toch ook wel uh, vanuit een stukje autisme, dat ik pas later merk dat ik over mijn grenzen ben gegaan. Ja, ja, ja. Maar wat ik daar wel uh, weet het, uit diezelfde periode ook heb geleerd, is um, dat een um, ja, massagetherapeut tegen mij zei van... Uh, ja, besef je je eigenlijk al dat als je op de tafel ligt, dat je al in zo'n uh, gespannen houding uh, ligt. Ik, ik ontspande dus niet uh, tijdens een massage. En... Daar is het wel voor bedoeld een beetje. <laughs> ja. ja. Maar toen kreeg ik wel voor het eerst inzichten in mijn lijf. Van, uh, uh, hoe weet je dat? Dat, ja, dat ik eigenlijk dus al langere tijd... eigenlijk de, ja, de verbinding met mijn lijf... Uh, en daardoor ook met mijn hart uh, kwijt was, zeg maar. Dus het is... Uh... Ik ben wel heel erg... Dankbaar dat zij dat toen tegen mij heeft gezegd. Want ik had wel eerder massages gehad. Niemand heeft er ooit uh, iets over gezegd. En ik denk dat het misschien wel... Een, echt wel een heel belangrijk... ja, ook wel kantelpunt in mijn leven is geweest. En In combinatie met een hele fijne fysiotherapeut. Uh, uh, ja, manueel therapeut. Uh, ja, dat ik daardoor wel echt erachter ben gekomen dat... Um, dat ik echt heel veel spanning in mijn lijf vasthield. Uh, ja, ja, eigenlijk door, door de traumatische ervaringen... en uh, in combinatie met uh, mijn diagnose. En heb je dat, die, die fysieke spanning... heb je dat een beetje kunnen los uh, ja, <lacht> laten masseren... en shaken in uh, sporten? Is dat een beetje wat minder nu? Ja, dat uh, ik vind het wel lastig... want het is wel iets wat ik uh, het liefst elke maand zou willen doen... Uh, omdat ik er echt wel in geloof dat lichaamsgerichte therapie, dat dat um, ja, heel erg belangrijk is bij uh, ja, ja, spanning en stress gerelateerde klachten. En sport überhaupt, denk ik wel. Zeker ook, ja. ja. Maar zeker ook wel de combinatie van sport en ontspanning. Dan, want zo, zo is het hoe ik het een beetje zie en... Ja, als je op een gegeven moment uh, blijft doorgaan met sporten en sporten... want het is ook wel met mijn ervaring dat ik heel erg gevoelig was. Maar ja, toen wist ik nog niet wat daar de oorzaak van was. En ja, nu besef ik me ineens van... Uh, ja, als je wel lang genoeg ergens spanning vasthoudt... Dan, uh, en je bent ook nog aan het sporten, dan uh, is het en-en. En op een gegeven moment... Uh, ja, ga je dan echt wel fysieke klachten hebben of... Uh, ja, of, of, een, of een knie die ineens geblesseerd is... Uh... En dan ging die gewoon door, ondanks dat je een geblesseerde knie had. En dan stopte je pas als je bijna niet meer kon lopen. Ja, dat is wel wat ik herken. Dat, uh... En ik weet natuurlijk niet hoe die pijngrens voor anderen is. Maar uh, zeker omdat ik met ondergevoeligheid en overgevoeligheid uh, heb te maken... Uh, ...vraagt me ook wel eens af... Uh, ja, Nu, heel erg recent bijvoorbeeld, werd ik opgewezen dat ik mogelijk een uh, gekneusde rib heb. Je werd erop gewezen dat je mogelijk een gekneusde rib dat schrijf, Dat voel je normaal gesproken ja. En, en ja, nou ja, dat is het dus inderdaad. Dat, um, um... dat voel je niet. Ja, je ik heb wel een ik... last ergens, maar je denkt niet oh, ik ga wel door. Kan nog, kan nog lopen, kan nog ademen. Ja, nou ja, ik, ik, ben, ik vraag me dan wel af, want het is nog niet zeker of dat zo is. Maar um, ja, ik vind het dan wel... Um, ik vraag me wel af van, ligt het aan mijn pijngrens dat ik het niet, uh, niet dusdanig voel? Ja, voor mij voelt het nu als een blauwe plek. Maar, dat, um, maar ja, ik deed bepaalde bewegingen en die deden toch wel pijn. En dan denk ik wel van, uh, is dit een hoge pijngrens of... Um, omdat ik ook niet zo goed weet van ja, wanneer is het gekneus? Wanneer. Uh... Ik heb dan wel het idee dat je dan gewoon inderdaad he helemaal niet meer kunt lopen of bewegen. Maar wat is dat in jouw hoofd dan? Dat, uh, dat je er toch zeg maar mee doorgaat. Dat je niet denkt, oh, ik moet maar even een dagje niet sporten. Als ik een gevoelige plek heb op mijn zij. Denk je, waarom ga je dan toch door? Is dat, is dat jouw aangeboren motivatie om gewoon te knallen en door te zitten? Je MAVO-diploma te halen in een hele moeilijke periode. <laughs> Is dat een beetje zit dat in jou? Ja, dat zit zeker in mij. Maar ik, ik moet wel zeggen um, dat ik nu wel minder uh, sport. Ik heb, ik heb wel periodes gehad dat, het, nou ja, dat ik dan vijf keer per week uh, en soms zes keer per week aan het trainen was. En daar zit nu. Um, ja, zeker ook in combinatie met de maatregelingen die nu gelden, uh, is het niet zo dat ik um, per se door blijf gaan. Van als ik echt pijn heb, dan. Um, ja, dan stop ik ook. Ik, ik heb dan bijvoorbeeld wel het hardloop eventjes op een laag pitje gezet. Want dat, uh, dat werkt op dat moment niet. Dus wat dat betreft... Uh, Hoe bedoel je, dat werkt niet op dit moment? Nou, daar, nou ja, daar kreeg ik last van uh, uh, in mijn rug. En uh, okay. ja, die eigenlijk ook in verbinding staat met die rib. Uh, um, Hoe kom je aan een gekruisde rib überhaupt? Ja, ge gevallen. dat. Oh. Dus uh, op, op de uh, deur klinkt. Dus dat... Uh, als het er, Maar ik, ja, ik weet natuurlijk nog steeds niet of dat zo is. Maar het, um, um, het... Het is wel zo dat ik dus wel... Ja, met hardlopen... Ja, dan, dan ge gebruik je heel je lichaam. Het is wel dat... Uh, ja, dat ik, dat ik die rug wel uh, rust heb gegeven, zeg maar. Het is niet zo dat ik dus doorga met... Uh, door die pijn heen. En dat... Uh, ik, ik, ik voelde nu wel met die rug dat het toen niet goed was. En, uh, ja, in middel... Maar Het is voor jou natuurlijk ook heel lastig om te zeggen, ja, ik ga langer door. Ik ga, jij gaat gewoon door zolang jij denkt dat je door moet gaan. En dat je denkt dat ik stop als het echt heel erg pijn gaat doen. Maar dat is natuurlijk per mens weer verschillend waar je pijngrens ligt. Klopt, ja. ja. Maar ik ben wel een stuk liever voor mezelf geworden dat, uh, dat pijn of bijvoorbeeld vermoeidheid, dat het wel een teken is van het lichaam. en... Ja, dat het dan ook kan gebeuren dat ik dan smiddags toch eventjes een rustmoment neem, omdat... Uh... Maar dat is niet alleen maar voor je lijf belangrijk, dat is ook voor je hoofd heel belangrijk. Zeker, ja. <laughs> ja. Nee, want ik geloof wel heel erg in de verbinding tussen hoofd en lichaam. En ja, dat is nog steeds een zoektocht, uh, hoe dat dan precies werkt. Maar dat... Uh... Maar vertel eens over Wim Hof, want die heeft daar een, ook een hele duidelijke idee over, hè? hoe dat uh, in relatie staat tot elkaar. Ja, dat... Uh... Ik, ik vind het wel heel erg moeilijk hoe, hoe hij dat nou beschrijft. Maar, want want bui, buiten die koude training heeft hij ook een bepaalde ademhalingstechniek. Ja, doe uh, je die ook? Ja die, ja, die probeer ik een aantal keer per week te doen. Oké, okay. hoe, ga, hoe gaat het je dus werk? Um, ja, dan moet je... Ik vind het altijd lastig om uit te leggen. Je gaat um, ja, heel diep uh, ademhalen. Je, je gaat een soort van hyperventilatie uh, opwekken. Tenminste... Um, je gaat eigenlijk bewust uh, uh, heel veel, uh, heel krachtig inademen en ook uitademen. En op een gegeven moment, uh, ja, iedereen doet dat dan anders. De ene kan dan twintig ademhalingen doen. En, en sommigen doen het een beetje op gevoel. En maar hoe begin je daarmee? Even voor mij, want ik, ik heb volgens mij van Ruben gehoord. Ik kan me herinneren dat Ruben deed dat ook. Die heb ik een keer eerder in mijn podcast gehad. En die heeft verteld over, ik geloof, zes op zeven seconden je adem in... En dan een beetje vasthouden en dan na zeven seconden weer uit. Is dat ook de methode die jij kent? Nee, dat is een andere methode. Oh. Ik weet niet hoe die precies heet. Maar het idee is wel hetzelfde. En weet dat, na nadat je de laatste keer hebt uh, weet dat, ingeademd en uitgeademd... dan uh, ga je zo lang mogelijk je adem inhouden. En dan, dan kom je ook in een bepaalde staat van zijn... Uh, ja, die ook wel heel erg bijzonder is en dat... Ja, dat, dat heb ik zelf ook wel ervaren. Daar kunnen echt wel, uh, ja, ook echt wel dieper liggende emoties loskomen dat uh, ja, mensen ook echt wel bijvoorbeeld uh, spontaan gaan huilen, zeg maar. Of uh, uh, hoe heet dat? Ja, je komt wel echt in een uh, ja, staat van zijn die, uh, die ook wel overweldigend kan zijn. En. Ja, ook wel weer heel erg moeilijk onder woorden te brengen. En is. Hoeveel, hoeveel minuten kom je daar? Zeg dat je begint met zo'n soort van. Het is bijna eigenlijk. Het is een meditatiekeur, wil zeggen, denk ik, toch? Zeker, ja. En, en hoe lang duurt dat voordat je op zo'n punt komt? Um, ja, ik moet zeggen dat ik het niet echt uh, bijhoud qua tijd. Maar ik, ik denk dat dat uh, ja, voor mij ongeveer op drie minuten is. Uh... Dat is zo snel. En. Um... Maar ja, ik, ik, ik moet wel zeggen dat, uh, dat ik probeer om zo min mogelijk afleidingen te hebben en dat ik gewoon in het moment ben. En ja, het, het lukt me bijvoorbeeld nog wel to, om tot tien te tellen, maar op een gegeven moment laat ik dat los, omdat ik anders te veel weer met mijn hoofd aan het tellen ben van, uh, ja, dat je iets moet bereiken, zeg maar. Uh, terwijl, ja, mijn lichaam geeft het ook wel een beetje aan van... Uh, ja, nu, nu is het eventjes tijd om die adem uh, ja even een periode vast te houden. Oh ja, dat is wel bijzonder. En het is ook vrij bijzonder dat je zo uh, ruimte hebt in je hoofd... om dat zo leeg te, uh, leeg te houden. Hoe doe je dat? Leer mij hm. dat eens, <laughs> hoe je dat moet doen. Mij ja. het probleem meestal met meditatie en met dit soort uh, dingen... Dat ik, dat ik, nou ja, precies wat jij zegt, als je tot tien gaat tellen... dan ga je, ben je veel te veel bezig met die nummers tot één, tot en met tien... En dat moet je eigenlijk ook weer niet doen. Um, ja, nou ja, ik kan in ieder geval... Um, ja, wel tips overgeven. Maar ik besef me wel dat het voor iedereen anders is. En, en niet zo relativeren. Geef me je tips. Um, ja. Wat zijn jouw tips? Hoe doe jij dat? Hoe, krijg je, hoe ga je zitten op, gewoon op je bed bijvoorbeeld? En dan gewoon sluit je ogen en dan probeer adem te halen. En alleen maar focus op ademhalen. Um, ja, bijvoorbeeld... Dat, um... Ja, ik zat, ik zat de vraag wel breder te bedenken, uh, omdat het eigenlijk meer over uh, meditatie bijvoorbeeld gaat of ademhalingsoefeningen. En, en niet om te relativeren, maar ik, ik besef me wel dat, uh, dat iedereen een andere techniek ander, uh, ja, beter uh, kan handelen, zeg maar. Of, of, of dat iets beter bij iemand past. Dat, um, want je hebt eigenlijk zoveel technieken die allemaal... Ja, het, hetzelfde doel hebben. Maar um, ja, wat eigenlijk mijn wel beste tip is, uh, in ieder geval, is om, uh, dat het geen doel op zich moet zijn. Dat, dat, dat je niet het doel moet hebben om rust in je hoofd te creëren. Want de kans dat dat doel niet bereikt wordt is heel erg groot. Of dat je juist meer gedachten krijgt. En het, het is eigenlijk het um, leren accepteren dat... Uh, dat je in het moment bent zonder ja, dat er iets hoeft te veranderen. En helpt die kou helpt die daarbij, bij zo'n uh, mindset? Um, ja, nou ja, de kou die helpt in dusverre. Ja, me meestal uh, tijdens die koude training begin ik al met ademhalingstechnieken. Officieel is de bedoeling dat je eerst die ademhalingstechnieken doet en dan vervolgens de kou ingaat. Om ook nog bepaalde energie te, um, ja, op te wekken in je lichaam. Maar de kijk, het is zo dat ik, ik, ik zie die dingen wel los van elkaar. Ik, ik heb de ademhaling nodig om die kou uh, aan te kunnen. En ja, om ook bijvoorbeeld, dat kan in de kleinste dingen zitten, als ik nu zonder jas ja, terug naar het station zou lopen, dan. Um, ja, dan, dan, dan heb ik toch ook wel die techniek nodig. Maar de, de kou staat voor mij wel los van de ademhalingsoefeningen. En het mediteren doe ik dagelijks. Uh, uh, ja, bijna duizend dagen uh, consistent elke dag. Wow. Maar ik ben niet duizend dagen consistent uh, met de kou bezig. dus um, maar Duizend de... dagen ben je... Is dat een soort challenge of is dat gewoon toevallig dat je nu net op de duizend zit? Nee, dat, dat is toevallig. <laughs> maar het is wel begonnen van, ik, ik ga dit een jaar volhouden. En op een gegeven moment uh, ja, had ik zoiets van, het, ja, het is nu zo uh, routine geworden. Maar ik, ik moet er wel bij zeggen, je ja, begint begin ik weer met een nuance. <laughs> dat, uh, <laughs> dat het de ene dag vijf minuten is en het andere, andere moment een uur in totaal op een dag kan zijn. Uh, wow. Dat maar dat ik... komt eigenlijk omdat ik vorig jaar een uh, uh, tiendaagse daagse Vipassana stilte uh, meditatie uh, weekend heb geleerd. En, of tenminste uh, heb gevolgd. En, uh, ik weet dan niet eens waarom ik daarover begin. Uh, nou ja, dat ik me wel ben... Uh, ja, ik had het over hoe vaak ik het dan per ja. dag doe. En, en hoe lang al? Al duizend dagen. Ja. Yeah. Dat is echt flink. Maar ik denk wel dat die. Ja, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat die, die tien dagen stilte. Want dat was echt. Allerlei uh, dingen overwinnen om dat überhaupt te gaan doen. Want je. Kom je daarbij om dat te gaan doen dan? Ja, goede vraag. Dat, dat heeft eigenlijk wel een langere tijd uh, gespeeld. En. Ja, de. Um, ja, uh, Koen de Jong heeft daar een boek over geschreven, Tien dagen stil, als ik het uh, goed zeg. En hij heeft op zo'n uh, ja, humoristische manier heeft hij, uh, besproken uh, ja, hoe hij dat dan uh, heeft gedaan. Hij heeft dat meerdere keren gedaan. En, um... en dan ga je gewoon naar, dit is in een klooster? Um... Of ergens in een retraite, of ergens in een... In een bos waar doe je dat? Ja, ik vraag het. Ik heb geen idee. Ja, ik ben uh, zelf in België geweest, maar of het nou een klooster is, dat weet ik niet zo goed. Uh, ja, het is niet, het is in ieder geval een um, vergelijkbaar met een klooster of een, ja, een retret. Heb je ook weer in allerlei vormen? Ja, we een afgelegen plek. Ja, waar het heel stil was. Ja, en waar je dus uh, uh, je telefoon moest inleveren en. Tien dagen niet praten, je mocht niet schrijven, je mocht eigenlijk niks behalve mediteren en, uh, bijzonder. en rusten. Dat is heel bijzonder, denk ik. Als je daar aankomt, dan zegt dus uh, iemand, nou, dit zijn jouw laatste woorden, fijn dat je er bent, hi. En vanaf nu, st, tien ja. dagen lang. Ja, nou ja, op de tiende dag mag je weer met elkaar praten. Of tenminste, je bent er dan eigenlijk elf dagen, als ik het goed zeg, want... Uh, het is volgens mij tien dagen in totaal uh, halverwege de ene dag. En die eindigt halverwege de elfde dag, zeg maar. En ja, ik, ik, ik moet wel zeggen... Want dat heb ik net gedaan voordat ik met uh, mijn opleiding begon. Maar, uh, Voor ervaringsdeskundigen. ja. Klopt. En ja, daar heb ik wel heel erg ervaren. Ik ben nu echt wel heel erg blij dat ik dat heb gedaan. En, uh, want, want ik zat eerst te denken, ga ik dat dan voor of na de opleiding doen? Maar na de opleiding uh, ja, ging het ja, door deze huidige periode niet meer door. Dus ik ben eigenlijk echt wel heel erg blij dat ik dat heb uh, ervaren. Omdat ik me daar... ja Hoe uh, het tussen aanhalingstekens eenzaam het ook is. Het heeft me gewoon heel, heel, heel veel gebracht. En, Wat? Wat heeft het jaar gebracht? Nou ja, in ieder geval ja, de bewustwording dat... Uh, ja, ja, hoe prikkelgevoelig ik ben en hoe het is om uh, heel weinig prikkels uh, te hebben op een dag. Maar ja, het, het heeft vooral um, ja, me ook laten beseffen dat het, um, ja, dat, dat, dat het eigenlijk al goed is zoals het is in het moment. en ja, dat, dat, dat, ik merk dat je dat daar dus veel beter kunt ervaren dan uh, ja, nee, in de ja, hectische wereld waarin we leven. Want, hoe zag zo'n zo dag eruit? Be behalve dat je dan niet praatte, wat deed je dan op zo'n dag? Ja, iets van ruim tien uh, uur per dag mediteren. Echt waar? Wow. Ja. Dus dat is echt heel intens? Zeker, ja. En dat is wel weer het dubbele, want fysiek was het heel hard werken. En... Fysiek was het heel hard werken. Wat moet je doen dan, fysiek? Nou ja, ja stilzitten. En dat oh, is, dat uh... is... Een... <laughs> Sorry, <laughs> dat begrijp je niet goed. <laughs> dus stilzitten zelf al, dat is natuurlijk heel pittig... om de de tijd stil te zitten. Dat bedoel je. Klopt, ja. ja. Maar ja, het... Uh... Ja, het was wel heel... Ja, heel, heel gek, zeg maar. Want ik had niet te besef dat ik daar al tien dagen was. Maar ik heb wel momenten gehad van... ik wil hier weg, wat heeft het voor nut? Maar... Uh... Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hoe snel had je dat al? Had je dat eerste dag al? Wat heb je hier aan het doen? Nee, dat had ik eigenlijk de, de derde of vierde dag is dat volgens mij... toen we een nieuwe techniek gingen leren en ik echt zoiets had van... Uh, dit ga ik nooit onder de knie krijgen. <lacht> als, als dit het is, dan, uh, uh, ja, dan, ja, dan ga ik hier weg. En, en omdat dat ook nog het moment was dat ik opgehaald kon worden... dus dat speelde ook nog mee... Maar ik denk dat daar toch ook het stukje doorzettingsvermogen kwam. En dat ik gewoon wel heel erg nieuwsgierig was van... ja, hoe voel ik me als ik dit wel volhoud? Ik, ik ben hier, ik heb hier rekening mee gehouden. En ja, alles wordt voor je geregeld en wordt voor je gekookt. Maar uh, ja, eigenlijk ook maar twee keer per dag en één keer een snack. Dus uh, je hebt eigenlijk om elf uur heb je uh, laatste maaltijd al gehad. Dus daar moest je ook mee leren omgaan. En... Ja, het is. Um... Ja, s'avonds kreeg je dan een film van waarom je aan het doen was, wat je aan het doen bent. En dat. Uh... Ja, het. Oh, dat is er wel apart. Kreeg je een film te zien waar, waarom je daar zit? Iedereen zit daar voor zichzelf. Voor een heel andere reden natuurlijk. Ja, het was, ik, ik zeg wel een film, maar volgens mij was. Ik zit in het twijfel of het nou een cassettebandje was. Maar het was <laughs> echt wel. Het komt echt uit, uit heel erg uh, lang geleden. Het oh, is old school, uh, gaaf. Het is wel leuk. Dus ja, er werden ook wel dingen gezegd waar ik het niet mee eens uh, was, zeg maar. Maar goed, dat, uh, dat maakt op zich niet uit. Nee, je ging eigenlijk... Uh, ja, want volgens mij duurde dat telkens iets van een uur of zo. Maar je ging dus leren waarom... Hoe uh, uh, weet dat? Ja, wat je eigenlijk daar leerde, was uh, gelijkmoedig blijven, wordt dat al genoemd. Dus dat je die fysieke pijn hebt, uh, maar dat je daar niet, uh, geen oordeel over hebt en... ...maar dat je ook geen oordeel hebt over plezier... ...als je eventjes een fijn moment hebt daar zo... Dan, ...daar mag je ook niet in blijven hangen... ...dus eigenlijk moet je gewoon zo neutraal mogelijk uh, blijven. En ja, in de film werd dan uitgelegd van wat... Ho ...ja, hoe je dat dan doet of zo. Uh. En, nou ja, er werd eigenlijk ja, uitgelegd... Vond je dat niet raar dan? Wat, uh, dat, dat er eigenlijk gezegd wordt dat je niet zoveel moest voelen... Zo. <lacht> ...zo min mogelijk moest voelen eigenlijk. Terwijl jij eigenlijk het idee had... ...ik moet leren voelen... <lacht> Ja, nou ja, dat was wel. Uh... Ja, nou ja het, het was wel, want je voelt natuurlijk wel, maar je mocht er geen, uh... geen waardeoordeel. Uh, je waardeoordeel hebben, zeg maar. Want eigenlijk was het. Uh, het, het wat je eigenlijk leerde is dat. Het um... is in onze maatschappij misschien nog wel lastig om te beseffen hoe dat zit, maar. Um, het, het kan ook gewoon heel erg verslavend zijn om, uh, om altijd maar blij te zijn, bijvoorbeeld. Dat eigenlijk is dat. Uh... Uh, hoe heet dat? Ja, ik weet niet meer hoe dat werd uitgelegd, maar dat besef, dat wordt dan s'avonds uitgelegd. Dat, uh, ja, dat, dat dat eigenlijk ook een soort. Uh, het werd nog net niet een verslaving genoemd, maar toen dat zo werd uitgelegd, dacht ik van ja. Het werkt wel op dezelfde manier, natuurlijk. Dat soort gelukshormoontjes, hm. die werken verslavend. Ja, nou ja, we denken wel van, uh, ja, wat je een beetje. Uh, leert of wat ik in ieder geval zelf het idee had dat het zo werkt is dat je negatieve emoties die uit je niet en uh, blije gevoelens uh, uh, ja leuk zijn dat uit je wel zeg maar dus dat uh, uh... maar als je de ga ik even moeilijk doen maar dat is er ook niet zo gek je mag toch gewoon ook de, de blije gevoelens mag je toch ook gewoon veel belangrijker vinden dan de vervelende gevoelens die zijn namelijk blij en ja, fijn Klopt, zeker. Maar vanuit die techniek gezien, uh, uh, ja, is het eigenlijk, uh, ja, ik weet zelf niet, uh, uh, hoe heet dat, wat uh, verlichting nou precies is. Maar het idee is juist dat, uh, um, ja, dat, dat je, dat, dat niet, uh, hoe noem je dat, dat je dat niet uh, continu, continu hoeft te hebben, dat gevoel van, Wordt uh, uh, je dat, blij of... Uh, of, of blij zijn bijvoorbeeld, maar het is... Um, ja, in, want je gaat op een gegeven moment ook wel nog wel leren van hoe, hoe, hoe, hoe ga je dit dan in de praktijk toepassen. Want het is uh, die plek waar je niet vergelijken met het hier en nu. Dus het, uh, het is niet zo dat je dan niet gelukkig uh, mag zijn uh, hoe weet dat, dat dat het niet is... Uh, maar um, ja, het is meer dat die, uh, die... cursus is ook wel een soort van uh, reset. En eigenlijk als je, als je die techniek echt zou willen integreren in je leven... dan uh, ga je minimaal één keer per jaar daar naar terug... Uh, om, om, om eigenlijk weer opgefrist te worden van hoe zit het ook alweer. Uiteindelijk gaat het erom dat je daar de essentie van het leven leert... of zelf ontdekt, maar... Um, ja, in het hier en nu heb je gewoon weer met de alledaagse uitdagingen te maken. weet uh, heet dat? Van buitenaf. En wat je daar eigenlijk leert is juist naar binnen te kijken. Want van buitenaf heb je... Ja, je praat niet, dus je hebt geen conflict of uh, je hebt geen uh, meningsverschil. Uh, je bent eigenlijk alleen met jezelf en uh, je eigen gevoelens. En ja, gewaarwordingen wordt dat dan genoemd, maar... Je, maar je, zei net dat je leert daar dan een beetje de essentie van het leven kennen, die dan weer voor iedereen anders is. Iedereen zijn eigen essentie een beetje ontdekt. Heb je die van jou daar ook leren kennen? Um, ja, niet, niet heel erg concreet, maar wel um, nou ja, dat ik gewoon eigenlijk me veel te druk maak om dingen, zeg maar, die, um, die er eigenlijk niet toe doen. Dat, dus is een uh, beetje meer het filosofische van 'zijn is genoeg'. Klopt, ja. Gewoon puur zijn. In dit moment zijn. Je geen zorgen maken over wat er straks gebeurt. Of wat er is gebeurd. Maar zijn. Klopt, ja. Ja, dat heb ik daar wel heel erg geleerd. Want ja, als je niet zoveel te doen hebt, dan... Uh, <laughs> ja, buiten het mediteren. Wat ik nog wel echt wel belangrijk vond. Uh, uh, hoe weet dat? Tenminste, en dat, dat had denk ik ook niet gemogen. Uh, weet dat al, denk ik nu, ach... Met terugwerkende kracht. Op een gegeven moment lukte het ook niet. Maar ik was dus nog wel uh, weet dat, uh, aan het kijken hoeveel stap ik op een dag uh, had gezet. Want je, je kon ook in een gebied een stukje lopen. maar Je mocht dan andere mensen niet aankijken. En, uh, dus je was een beetje naar voren aan het staren. En je mocht ook niet blij zijn als de zon, zon schijnt of zo. Uh, dus je was er een beetje... <laughs> ja. Oh, raar op zich ook wel. Vind je dat ook niet een beetje raar? Op dat moment. Nee, nee, ik snap dat het in de, de gehele context van het, de hele ervaring, dat het het allemaal heel bijzonder maakt. Maar als je zegt tegen mij, je mag niet blij zijn als de zon opkomt, dan maakt het voldoende heel veel uit. Ja, nou ja, en het is wel zo dat dat dan wel gebeurt, want ik heb er echt wel momenten daar kan je van. niks aan doen. <laughs> nee, en zeker ook als je, ja, als je dan, want volgens mij was het telkens ongeveer anderhalf uur meditatie of, of twee uur. Het verschilde een beetje, dat ging je ook opbouwen... Uh, en, en soms mocht je ook op je kamer uh, mediteren, bijvoorbeeld. Maar ja, na een aantal uur uh, stilzitten... dan ben je ook gewoon heel erg blij dat je mag gaan lopen... of dat het voorbij is. Dus het, uh, ja, die gedachten zijn er wel. Uh, maar wat ik wel, daar, wat ik wel heel erg bijzonder vind... is dat ik daar wel heel veel momenten heb gehad... dat, uh, dat ik gedachteloos was. En dat mm. maak, maak ik uh, ja, in het dagelijks leven ook gelukkig wel steeds meer mee. Maar dat was wel iets van... Uh, want, want, want ik had daar nog wel een stukje uh, te leren over acceptatie. Ik was echt wel ja, best wel boos op iemand die, die, die mij naar mijn ideeën uh, onrecht had aangedaan. En ik heb daar best heel erg lang last van gehad. Van hoe ga ik dit nou accepteren? En, en toen had ik misschien wel op een gegeven moment het idee van ik wil het daar uh, leren accepteren. Maar zo werkt het natuurlijk ook niet. Uh, nee. dus dat is uiteindelijk geleidelijk gelukt. Omdat ik zelf een... Uh, een stukje in mij nog had te helen... waardoor ik moeite heb met uh, ja, mensen... die gewoon een nare opmerking kunnen maken. Uh, uit een, komt dat ook nog uit je middelbare schooltijd? Um, ja, dat, dat, dat denk ik wel. Dat, um, ja, omdat ik toch ook wel um, een stukje liefde... vanuit uh, huis heb gemist. Of, um, en heel veel afgewezen werd, um, heb ik wel, want ja, ik, ik, ik vind zelf ook wel lastig dat, uh, ja, komt iets nou vanwege mijn autisme of doordat ik gewoon ja. door het autisme uh, ook weer heel veel traumatische ervaringen heb uh, Nou, maar je stelt het als vraag, maar heb je daar ook een antwoord op? Nee, wat denk jij zelf? Um, nou, wat ik zelf denk is dat ik eigenlijk best wel heel veel traumatische ervaringen heb meegemaakt en trauma, maar omdat ik geen herbelevingen heb uh, gehad, wel nachtmerries, uh, komt het er eigenlijk op neer dat uh, ik denk dat het rationele deel vanuit mijn autisme heel veel gevoelens heeft onderdrukt. En ja, tijdens mijn opleiding uh, hebben we op een gegeven moment een les gehad over trauma. En ja, daar ben ik ook wel echt wel heel erg in uh, tranen uit uh, gebarsten, omdat ik tot het besef kwam van uh, ik heb uh, behoorlijk wat trauma meegemaakt, maar... Um, ja, hoe ik het ook zie is dat ja, vanuit de GGZ heb je dan bepaalde dingen waar je, je aan moet voldoen. Maar uiteindelijk ma maakt iedereen in min of meerdere mate traumatische ervaringen mee. Ga je en... weer terug het veren. Dat is wel echt een thema he, bij jou. Mag je, um, vind je het moeilijk om gewoon van jezelf te zeggen dat je een trauma, trauma hebt? Dat je een traumatische jeugd hebt gehad? Ja, nou, maar ik denk dat dat wel... Um... Want je gaat meteen zeggen, ja, maar er zijn heel veel mensen... die hebben wel vervelende traumas meegemaakt. Het maakt het misschien een beetje kleiner dan het is. Nee, dan verwoord ik het misschien niet helemaal zoals ik het bedoel. Want het, um, het is meer vanuit de spirituele ontwikkeling die ik heb meegemaakt. Um, en eigenlijk ook hoe er bijvoorbeeld in het... Uh, in het uh, ja, bij de Oosterse geneeskunde wordt gekeken. Daar, daar wordt eigenlijk wel uh, gezegd dat... Um, Hoe uh, weet dat? Ik, ik denk dat er heel veel uh, situaties zijn die, die jij mogelijk ook herkent. Um, uh, bijvoorbeeld een voorbeeld... Um, uh, weet dat, dat je um, een straf kreeg en je, um, en je begreep niet waarom. Eigenlijk kunnen hele kleine dingen kunnen eigenlijk al dramatisch ja. zijn. Maar, uh, en, en eigenlijk een stukje... Um, ja, kapot maak, of, of Dat heeft dan een stukje heling uh, nodig. Maar. Um, ja, als ik naar de echte hele grote trauma's in mijn leven kijk. Zoals. Uh, ja, dat ik al mijn ouders ben verloren. En dat het buitengesloten worden. Dan. Um, is dat natuurlijk wel weer een andere gradatie dan als jij uh, straf krijgt en je ja. weet niet waarom. Ja. Ja. Dus, dus vandaar dat ik wel denk dat. Uh, ik vind het ook netjes dat je dat dan ook een trauma noemt. Maar als ik het, als jij zegt, als we het hebben over trauma, dan moet ik eerder denken aan wat je nu net zegt. Dat je buitengesloten wordt op school. Dat dat zo'n grote invloed heeft op je, dat je, je ouders verliest. Dat zijn, als ik denk aan een trauma, denk ik aan dat soort dingen. Als je straf krijgt en je begrijpt het niet helemaal, het is meer vervelend, klein, soort van kleintraumaatje. Ja. Nou ja, ik denk wel dat het, hoe uh, heet uh, dat? Ja, dat, dat een trauma is natuurlijk gewoon iets heel erg heftigs. Maar het is meer vanuit. Uh, Um, ja, meer vanuit holistische visie. Het, het, het, het komt er wel op neer dat... Uh, hoe heet dat? Um, bijvoorbeeld dat... Um, ja, laat ik het dan wel anders zeggen. Als je bijvoorbeeld nu heel erg moeite hebt met um, uh, thema's als een laag uh, uh, zelfbeeld... of um, uh, ja, bewijsdrang naar anderen, dat dat wel wordt veroorzaakt door... Ja, toch wel door hele kleine dingen. van uh, Ja, ook als je bijvoorbeeld van je ouders meekrijgt... ...van je moet, uh, je moet alleen maar goede cijfers halen, presteren, presteren. Ja, dan, dan geloof ik wel dat je in je latere werk, uh, carrière ...daar ook het idee hebt van ik ben alleen maar goed genoeg... Als, als ik, ja. ik voldoe aan uh, wat anderen ja, van me verwachten. Dus, het, dus ik ben het er wel zeker mee eens dat er een heel groot verschil zit tussen... Uh, ...de vormen van uh, En in trauma. wat voor invloed het heeft op de rest van je leven natuurlijk. Ja, ik denk... Want hoeveel last... Heb je, je kan ook zeggen... Het is veel vervelend dat jij altijd heel erg uh, prestatiegericht bent en zo... ...maar dat is misschien wat minder... <lacht> ik weet niet wat er gebeurt. Er wordt geboord ergens in de buurt. Ja. Nou, fijn. Het um... is wel echt heel prettig dit. Nou, ja. Ik hoop dat ze er zo meteen mee ophouden. Ja, ah, nou, zijn ze al... Uh, dan ben ik ook meteen kwijt waar we waren. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, terug naar dat uh, uh, uh, punt waarop... <laughs> we gaan gewoon net doen of we het niet horen, goed? Um, uh, nee, ik, ja, ik weet het ik weet begon niet meer waar we waren gebleven. Maakt niet uit. We, zaten, we hadden het over trauma. en ja, dat er over verschillende gestatiegericht... Gedatische... Uh, uh... Ja, gericht. Ja. Ja, ja, dus ik wilde eigenlijk zeggen dat je als je dan, uh, nou ja, als je daar vanuit je jeugd hebt meegekregen dat het heel belangrijk is om goed te presteren, dat je daar misschien in je latere leven ook nog last van hebt. Dat je denkt dat je altijd maar moet presteren. Maar de gradatie waarin dat dan een effect heeft op jouw leven en of je daar heel ongelukkig van wordt of niet, dat, dat is met trauma natuurlijk wel een beetje anders. Het <laughs> <Dat> geluid. <laughs> uh, nou goed, maar ik. He, het is een beetje lastig om nu weer de switch te maken naar zoiets als uh, een trauma. <laughs> Na herrie. Maar um, heb je Dit trauma zoals dat buitensluiten. Kijk, ik neem aan dat het, het verlies van je ouders een ernstige impact en invloed heeft gehad op, je, op de rest van je leven. Ja, zelf vind ik dat soms wel heel erg lastig. Want ik was wel de reden dat ik hulp ging zoeken. Was omdat ik dacht van. Ja, ik heb heel erg last van. Uh... Um, ja, nou ja, uh, weet het overlijden van mijn ouders, uh, uh, dat het daar um, in zat. Maar ik denk wel dat um, uh, dat was wel heel erg moeilijk. Um, uh, maar maar uh, ik heb wel zelf het idee dat, dat de kern van mijn probleem toch wel in dat stukje heel erg onzekerheid zat. en um, um, Ja, ik vind dat het dus klikt misschien wel heel heel vreemd dat ik dat zeg... maar ik heb wel het idee dat ik dan... Uh, ja, van de dood van mijn ouders... minder last heb gehad. Maar dat, dat is ook weer niet helemaal waar. Want het uh, is onderdeel van mijn leven geweest. Uh. Ja, ja, zeker. Maar ik denk dat... Uh, uh, dat niet kunnen omgaan... binnen groepen of niet zo goed weten... hoe het leven werkt. Dat, uh, dat dat misschien wel... een veel grotere impact heeft gehad. En... Als ik dat wel had geweten, had ik waarschijnlijk ook anders met het uh, overlijden van mijn ouders omgegaan. Dus ik denk wel dat ja, toch het stukje anders zijn, dat dat me wel heel erg heeft gevormd. En, en wat ik eigenlijk nog wel erger vond in het verleden is dat uh, mijn zus is uh, meervoudig gehandicapt. En ik kan me dus wel heel erg herinneren dat mensen dan haar op een vreemde manier aankeken van... Uh, ik had eigenlijk als kind al heel erg snel door dat uh, mensen daar iets van vonden. Maar ik heb dat wel meteen wel als iets negatiefs bestempeld. Dat het eigenlijk zo erg was dat ik het niet leuk vond als mijn moeder uh, mij naar school ging brengen samen met mijn zus. En, en dat vind ik wel heel erg heftig dat ik zo dacht uh, in principe. En waarom, waarom niet dan? Omdat je dan de, de aandacht naar je zus ging? Ja, ik kan niet meer herinneren wat ik precies op dat moment... Wat, waar word je het vervelend dan? Schaamde je je voor Ja. Oh. Ja, en, dat, uh, en daar schaamde ik me uiteindelijk dan ja. zelf weer voor... dat ik dat gevoel heb gekend. Uh. Maar... Um, en ik heb ook wel moeite gehad, daar kwam het ook wel op, uh, tot uiting... dat ik altijd jaloers was op andere zusjes en broers... die heel goed met hun uh, gehandicapten... Zus of broer konden omgaan. En ik wist niet zo goed hoe ik contact met uh, haar kon leggen. Maar dat heb ik. Um, twee jaar geleden heb ik met Kerst. Uh, ja, heb ik me eigenlijk kwetsbaar opgesteld tegenover haar persoonlijke begeleider. En toen heeft zij wel. Um, uh, uitleg gegeven van. Uh, hoe je contact met. Uh, mijn zus kan maken. En dat ze gewoon heel erg. ook van de aanrakingen is. Ja, oh, mooi. Toen heb ik wel een. weet um, dat? Ja, een stukje. Ja, Wat gewoon heel erg pijn heeft gedaan, heb ik wel uh, kunnen zorgen dat ik er wel voor mijn zus uh, uh, weet dat ja, op, op een nieuwe manier ervoor er kon zijn, dat mooi en dat is sindsdien, is dat zo, klopt ja. Heb dus je hebt nu een heel goed contact met haar, ja? Nou ja, een beter contact met haar in ieder geval beter, want ze kan niet, um, um, ze kan niet praten. En, uh, um, ja, ze heeft eigenlijk uh, zit een beetje tussen pe Peter en baby. Uh, Niveau in. En, maar het, het is voor mij is het wel beter dat ik uh, ja, voor mijn gevoel wat meer de rol van uh, mijn, mijn ouders kan uh, uh, ja, overnemen, is niet de juiste bewoording, maar wel. Um, ja, nou ja, ik denk toch wel dat ik haar nu een stukje meer liefde kan geven, ook al weet ik niet uh, zeker hoe, hoe het voor haar is, maar ja, het is wel duidelijk dat zij stemmen gewoon heel erg. Uh, uh, ...belangrijk vindt... ...of dat je een liedje voor haar gaat zingen... ...maar ik, ik durfde dat soort dingen niet te doen... ...en hm. terwijl ze dat juist heel erg leuk vinden, ja, uh, ja om, ...om dingen met geluiden te doen... ...ook al... ...en dan gaat ze gewoon heel erg uh, lachen bijvoorbeeld... ...dus dat... Uh, ze zie je wel dat ze reageert. Ja. Yeah. Maar ja, of ze je nou uitlacht... ...of <laughs> dat ze het leuk vindt, ja. Je hebt in ieder geval contact. Ja, ja. er is contact... ...ja, het is wel duidelijk dat je contact hebt... En, uh, ...maar het was wel een drempel over... ...om dat te vertellen. Snap ik. En toen je toen jouw moeder overleed, dat was dus, uh, wat zei je nou dus straks? Vier jaar later dan, je, dan toen je vader overleed? Vier uh, jaar later overleed je moeder? Uh, nou, ja, nou ja, toen was ik 24 of 23, 23, 24. Uh, ik werd 24 dat jaar, dus dat... Uh, dat is langer. Ja, dat is wel langer. Ja, maar de, de, toen waren jullie dus met z'n tweeën, nog maar. Je zus en jij. Klopt, ja. Hoe woonde je toen thuis? Uh, ja, toen dat gebeurde woonde ik thuis. Dus dat, uh, ja, dat, dat is ook nog wel een lastige periode geweest. Want ik moest. Uh, ja, mijn moeder had één wens. Is dat. Uh, uh, ja, ik, ik ben best wel uh, door mijn moeder beschermend opgevoed. En dat ze ook wel zeggen: uh, Ja, weet je dat? Uh, ja, dat ik gewoon dingen niet moet vergeten, zeg maar. En. Um, ja, ze had eigenlijk gewoon één wens en ik heb hem ooit wel opgeschreven, maar uh, ik weet het niet meer helemaal hoe dat zat. Maar het, het kwam me in ieder geval op neer dat ze hoopte dat ik een huis uh, zou vinden en dat ik uh, voor mezelf kan zorgen. Met, met andere woorden kwam het daarop neer en ja, dat, dat is wel mijn drijf geweest om, uh, ja, ja, om door te gaan. te laten zien dat je dat kon. Ja, maar dat... Nu moet ik wel zeggen dat dat wel uh, op een vreemde manier is gegaan. Dat ik eigenlijk uh, dezelfde week van de accramaties had ik eigenlijk al uh, bij de hypotheker. Dus dat <laughs> was eigenlijk ook alweer een vorm van verdoving of zo. Ja. Uh, dus dat... Uh... Maar ja, wat wel heel erg fijn is geweest is dat ik de beginperiode bij me... Uh, hoe heet dat? So, uh, Hoe kwam dat dan? Dat je, sorry dat ik je onderbreek, maar dat je dan meteen naar de hypotheek gaat, was dat meteen omdat je toen je die woorden herinnerde van je moeder en je dacht: Oké, okay, dus ik moet nu zo snel mogelijk zorgen dat ik die grootste winst van mijn moeder, dat ik die waar maak? Ja, zo zat het niet helemaal, maar uh, het, het was me in ieder geval duidelijk dat ik het uh, huurhuis uit moest. Dus het, uh, er zat in ieder geval druk op dat, uh, ja, dat er één maand opzegtermijn en er mm. moest heel het uh, huis moest opgeleverd zijn. Lekker ook. Nou, dat was uh, behoorlijk stressvol. Ja. En um, ja, wat toen wel heeft geholpen is dat... Um, um, nou ja, nee, dat, dat maakt eigenlijk niet uit, maar... Um, wat heeft geholpen? Nou ja, dat ik, ik, ik zou uh, die periode... Um, op een gegeven moment uh, zagen we het aankomen en ik heb toen besloten... Ze was, ze, ze was gewoon ziek? Yeah. ja. Ja, voor de duidelijkheid. Dan snap ik het ook. Klopt. En, ja, en achteraf gezien was ze ook. Uh, hoe weet dat? Ik heb op een gegeven moment nog een goed gesprek met haar gehad. waar ze dan die droom ver, vertelde. En later, ja, ja, dat besef ik me ook pas sinds vorig jaar. Is ze. Uh, ja, heeft ze op een gegeven moment ook wel echt. Uh, uh, ja, is ze eigenlijk. Uh, een soort psychotisch geweest van een morfine verwacht ik, zeg maar. Of in ieder geval niet meer bij deze tijd. En, maar ik ben wel heel erg blij dat ik, uh, ik zou op vakantie gaan. En die heb ik geannuleerd, want anders had ik uh, tijdens mijn vakantie naar huis uh, mm. gestuurd geweest. Dus, en ik denk dat dat wel iets is dat, uh, dat ik stiekem toen ook wel mijn hart volgde. En met van uh, uh, wetende, als ik dit doe, dan uh, is het... De kans gewoon heel erg groot dat. Uh, uh, ja, dat ik eerder dan. Uh, eerder naar huis moest met, ja, met zo'n. Uh, naar nieuws. Dus ik ben ja. wel blij dat ik gewoon wel de laatste momenten bij haar ben uh, geweest. Heb je wel goed afscheid kunnen nemen? Ja. Maar daar, daar kwam wel weer een stukje verdovend element. Dat ik juist die laatste dagen niet wou herinneren vanwege. Uh, ja, hoe heftig dat was, hoe ze op de morfine reageerde en. Uh, Um, dus toen heb ik wel telkens geprobeerd om haar te herinneren zoals hoe ze was, zeg maar. Maar daarbij besef ik me wel dat ik dus dan dat stukje, uh, wat, wat ik niet wou voelen, wat, wat zo heftig was, dat dat um, ja, eigenlijk ook weer een deel van, van, van, van het trauma is geweest. Van, um, um, ja, en, ja, op dat stuk heb ik uiteindelijk wel... Um, ja, eigenlijk los van, uh, van mijn GGZ-traject heb ik wel um, daar een losse EMDR-sessie over mm. gehad. En ja, ook nog wel op een ander onderdeel. Maar uh, dat, dat was wel jaren later dat. Uh... Ja, want als het om. Terug nog even naar dat moment dat je dan bij de hypotheker zit. En dan heb je dus bijna een huis ineens. En dan, hoe heb je dat gedaan dan? Je bent je allebei je ouders kwijt. Je bent helemaal alleen. Het lijkt me nogal pittig. Ja, nou ja, het fijne was dat ik naar mijn nicht kon. Dus daar mocht ik eigenlijk zo lang blijven als ik uh, wil. En ja, daar heb ik wel echt wel heel veel steun aan gehad. Maar dan nog zat, um, ja, zat eigenlijk wel dat um, ja, in mij van... Um, ik kan me niet herinneren hoe het precies zat, maar voor mijn gevoel ben ik ook heel snel weer aan het werk gegaan. Ja. En wat ik eigenlijk ook weer als een soort van uh, vlug zag... Uh, en ja, ik, ik hoorde dan eigenlijk altijd mensen zeggen... Ja, wat, wat knap hoe je hiermee omgaat, maar... Je ging er eigenlijk niet meer om. Ik, nee, en dat... Uh... En dat kwam pas later. Ja. Is er een moment geweest dat je toen een crisis raakte... waardoor je je er echt helemaal je ja, naar moest overgeven... en denk ik, ik moet, moet eens onder die motorkap kijken... Wat er, allemaal, wat er eigenlijk allemaal mis is... in plaats van anders maar door blijven rijden. Ja, nou ja, ik heb dus niet... Uh, want ja, ik, ik heb laatst wel geleerd... Wat een crisis is en dat dat voor iedereen weer anders is. Maar ik heb dus niet echt iets meegemaakt van... Uh, uh, nou ja... Werd op... het je niet te veel dan op een gegeven moment? Ik kan me zo voorstellen dat als je alsmaar, alsmaar dingen weg blijft stoppen... en door blijft gaan, dat er op een gegeven moment stopt dat. Op een gegeven moment hou je dat niet meer vol. Ja, nou ja... Wat dan in die periode wel is gebeurd, maar ja... Nu besef ik me pas dat het wel een crisis was... maar niet uh, die verder geen gevolgen had... waar ik zelf mee ben omgegaan. Maar um, ja, op een gegeven moment kwam wel een soort van... de klap van verdoven, verdoven. En uh, eigenlijk uit de zicht dit allemaal... Um, ja, in combinatie met hoe ik me dan al altijd anders heb gevoeld... dat, um, dat ik het eigenlijk op de ander ging afreageren. Eigenlijk mijn eigen... Um, ja, onwetendheid, hoe je. Uh, weet dat? Ja, liefde ervaart. Dat, dat uitte zich wel in. Uh, ja, ruzies met anderen. En. Uh, ja, ik besef me wel dat ik een heel ander mens ben dan. Uh, ik, ik was echt wel een vervelend persoon om ruzie mee te hebben. En, uh, maar de, ik, ik ken je echt helemaal niet, maar als ik je zo ervoor vertellen over uh, vroeger en over nog niet heel erg lang geleden. dan zit je nu op een heel ander punt in je leven nu. Er is een hoop veranderd dan. Zeker, ja. Ten goede. Ja, daar ben ik ook wel heel erg dankbaar voor. Dat, uh, um, ja, want ik, ik vertel dit soort dingen wel eens tegen mensen... en die kunnen zich dan niet voorstellen dat uh, ja, hoe, hoe ik ben geweest. En uh, dat, uh, ja, dat zorgt soms ook nog wel voor hilarische momenten van... Uh, oké, okay, uh, uh, we kunnen elkaar ook in dit uh, deel vinden, zeg maar. Dat, uh, ja, omdat er toch wel... Uh, hoe weet dat? Ja, doordat ik rustig ben, zijn er toch wel heel veel mensen van, uh, ja, die beseffen dan eigenlijk niet dat, uh, ja, hoe, hoe ze mij zien. Dat ik wel tegen andere mensen gewoon, uh, ja, toch wel opstandig kon zijn. Of alleen maar eigenlijk... Dat het een andere Petra was, uh, tien jaar geleden. Ja, het was uh, eigenlijk voor mij, um, een ruzie was voor mij pas over, dan wou de ander, um, uh, hoe heet dat? Even geen contact, maar ik wou net zo lang contact tot de ruzie voorbij was, maar dat het werkt een beetje averechts als de ander boos <lacht> is. Ja. ja. <lacht> en, en daar besef ik me wel dat. Uh, daar herken ik dan echt wel het stukje autisme en dat het leren omgaan daarmee, dat. Uh, ja, dat, dat dat die manier niet echt handig was. Uh, ja, besef ik me wel dat het. Uh, ja, dat ik echt wel heel erg onwetend was van... Uh, ja, hoe ga je met de grens van de ander om? Hoe, hoe zorg je dat iemand niet over mijn grens heen gaat? Ja, Want, ja eigenlijk ook bijvoorbeeld... Ik heb ook nooit begrepen wat, uh, wat veiligheid is. Dat heb ik ook pas op een latere leeftijd uh, ervaren. Dat, uh, je eigen persoonlijke veiligheid bedoel je? Klopt. En, en nu besef ik me pas dat ik me heel vaak... ...onveilig heb gevoeld, maar omdat het niet dusdanig... ...heftig genoeg was... Uh, ...was er altijd wel... ...ja, toch wel het rationele deel in mij... ...dat zoiets had van... Uh, um, ...ja, het is allemaal niet erg genoeg of zo. Om, uh, uh, en ja. als je daar nu naar kijkt, denk je dan... ...maar dat was het wel? Ja, nou ja ik, ik dacht eigenlijk bij veiligheid... ...dan denk ik echt aan... Uh, ja, dat je iets heftigs meemaakt of... Uh, uh, hoe heet dat? Ja, meer in de zin van een mishandeling of uh, iets wat onverwachts gebeurt. En, maar ik besefte niet dat veiligheid ook... Uh, ja, dat je je veilig voelt in een gezin of veilig in een klas. Ik had helemaal niet door. Alles, uh, al die gevoelens moesten dan heel erg heftig zijn... voordat ik um, ja, begreep dat ik me eigenlijk heel erg onveilig voelde... En, uh, niet gehoord en gezien, zeg maar. Ik, ik dacht eigenlijk dat het leven zo eenmaal was met hoe, uh, ja, hoe, hoe ik dat op dat moment ervaarde. Vind je dit een moeilijk leven? Uh, nou, toen vond ik het wel moeilijk, want ik, ik wist het eigenlijk allemaal niet. Maar, ja, ik begin het leven wel steeds eenvoudiger te vinden. Maar uh, dat wil niet zeggen dat het. Uh, ja, ik vind het wel heel erg lastig. Want ik merk wel. Uh, dat ik gewoon wel moeite heb met uh, de druk van buitenaf uh, uh, in principe. En dan niet, dan niet in mijn persoonlijke leven. Maar meer dat... Uh, um, ja Dat, dat eigenlijk wel, wel wordt verwacht dat... Uh, nou, dat ik bijvoorbeeld uiteindelijk weer een baan vind. En dat... Uh, um, ja, dat voelt soms wel heftig in combinatie met mijn diagnose. Maar ik weet wel... Ook weer als ik gewoon de juiste plek heb gevonden en ja. het voelt dat die steeds dichterbij komt, dan weet ik ook wel weer dat, uh, ja, dat ik echt wel heel erg blij ben als ik uh, nog meer kan bijdragen aan de wereld. Dat uh, een stukje wat ik in het verleden heb gemist, dat ik dat nu ja, zelf ja, ben of uitdraag of zo, dat... Uh, want ik had ook niet verwacht dat ik ooit hier bijvoorbeeld zou zitten om mijn verhaal te doen. Dat wou ik net zeggen. Dat wilde ik letterlijk net vragen. Dat had je je nooit kunnen voorstellen. Nee, nee zeker niet. Maar ook niet dat, uh, ja, dat ik met mijn verhaal mogelijk ook een ander kan inspireren. Ja, dat, uh, tuurlijk. Want ik dacht eigenlijk had je daar dan niet... Was dat het stukje zelfvertrouwen wat je miste? Van, ik, ik ben ook wel iets waard. Um, ja, dat... Um, ja, en dan is het toch ook wel dat stukje dat als iemand op, op, op een podium staat... dat hij heel erg zelfverzekerd is. Ja, wat niet zo is. Nee. <laughs> nee, maar het, het is echt wel een... Uh... Ik had gewoon een heel onrealistisch, onrealistisch beeld van de wereld. Ja. Uh... Yeah. En van mezelf. Uh... Dus het... Um... Maar ja, het, het is ook nooit in mijn leven het doel geweest om... Uh... Ja, nou ja, om, om nu bijvoorbeeld ook uh, de overstap van boekhouder naar ervaringsdeskundige te uh, worden. Want dat is uh, bijvoorbeeld ook wel heel erg geleidelijk gegaan. Ja, dat plan je ook niet als je dertien bent. <lacht> nee. Nee. <lacht> maar ik ben wel heel erg blij. Het, is wel, het, het, het past wel bij deze tijd dat, uh, dat je steeds meer mensen uh, ziet die een hele... Die ze, en dat inspireert me ook wel dat er ook mensen op hun uh, zestigse, zeventig... Echt nog iets heel anders gaan doen. Om, uh, ja, dat, dat, dat, dat had je vroeger nog niet op die manier. Dat, uh, dan, en, ja, ik ben wel blij. Dat, dat inspireert mij wel heel erg. Uh, en dan vind ik het voor mezelf nog best lastig om te bereiken. Maar het inspireert me wel dat, uh, dat het mogelijk is. Dat, uh, nou, volgens mij heb je al heel veel bereikt ook. Daar mag je ook wel een beetje trots op zijn. Ja, nou, Zie je dat zelf ook wel zo? Ja, zeker, maar daar mag ik wel. Uh... Niet meteen weer gaan relativeren. Nee. Oké. Okay. Nee, ik mag er wel meer bij stilstaan dat. Uh... Uh, wat ik allemaal heb uh, overwonnen. Dat... Ja, dat ik het zo hoor. En zeker op de momenten dat ik me niet goed voel, dan. Uh... Uh, weet dat? Het... Ja, dan, dan, dan ben ik wel geneigd om in dat gevoel te blijven. en niet zozeer hangen, maar dan vergeet ik wel weer van. Uh... Maar vanuit een andere context is het ook gelukt om, uh, om iets te bereiken. Maar het is, uh, ja, ik merk wel dat het heel erg in fases gaat. En, uh, ja, ongeveer drie maanden geleden had ik echt zoiets van... Uh, um, ja, hoe, hoe, hoe, ga ik, hoe gaat mijn toekomst eruit zien of zo? Dat, uh, Mag je ook af en toe business doen? Maar ik denk dat het los van het dat je iets bereikt... wat misschien voor jou, als ik jouw verhaal nu zo de afgelopen twee uur hoor... wel belangrijk dingetje is, dat je iets bereikt. Misschien ook vanaf thuis. Maar je hebt ook liefde gevonden. En dat is misschien nog wel iets belangrijker. Zeg ik dan even heel bij de hand. Je hebt een vriend. Had je van tevoren gedacht dat je dat zou lukken? Nou ja, ik had dus heel lang het idee dat het me niet zou gaan lukken. En... Maar ik ben ook wel gaan ervaren dat ik ook... Uh... Uh, liefde voor de natuur voel, voor dieren. Uh, ik, ik ben heel erg... Uh, ik heb eigenlijk sinds de verhuizing al twee katten. En die, uh, die zijn ook gewoon heel erg belangrijk uh, voor me geweest... In, het, uh, in waar ik nu sta. Maar dat... Uh, um, ja, ik ben wel heel erg blij dat... Uh, hoe, de, hoe dan? Precies? Door, door de liefde die je voelt van een, van een kat... die lekker op je schouder ligt. Prrr. <laughs> ja, nou ja, eigenlijk vooral... Uh, ja, die laten zien wat onvoorwaardelijke liefde is. Ja, en ja. Uh, ja, die oordelen niet. En, ja. En dat is ook wel... Ik heb ook namelijk ook wel uh, uh, bijvoorbeeld paardentherapie een uh, paar sessies gedaan. En dan merk ik wel ineens van... Ik, ik heb ook heel lang het idee gehad dat ik meer uh, connectie heb met dieren dan met mensen. Maar daar ben ik wel door de groei, die heb ik meegemaakt. Uh, ik vind inmiddels ook mensen leuk, dus dat, <lacht> Ja, die heb ik altijd wel leuk gevonden, maar nieuwe mensen vond ik ingewikkeld. Ja. Vond je dit ook moeilijk van tevoren, dit gesprek, wat we zouden doen? Ja, van tevoren wel. Dat, uh... Ja, ik ben ook heel erg benieuwd hoe het uiteindelijk is geworden. Uh... We zijn nog volop bezig. Nee. <laughs> ja. Ik vond het heel leuk tot nu toe. Mm -hmm. Jij ook? Ja, zeker. Uh... Oké, okay, nou fijn. Maar, en, maar gisteravond had je er wel een beetje spanning over. Vond je het wel lastig? Klopt, ja. Ja, dat. Um... Maar ja, dat heb ik wel met meer momenten gehad. Want ik heb, uh... ik heb toch ook een, op een gegeven moment een keer op het podium gestaan voor 150 oh. mensen. Wow. En, en toen dacht ik, toen, daar, daar voelde ik wel veel meer spanning. Dat, dat, dat wel. Maar. Um... Ja, dat, het, is ook, dat is ook heel eng. Dat vind ik ook heel eng. Ik denk dat er heel veel mensen dat. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die dat niet eng vinden. Dan moet je wel echt een geboren podiumdier zijn. Zoals ze dat zeggen. Ja, en ik, ik, ik, ik moet er nog wel eens aan wennen, want ik hoor wel uh, hoe, ja, hoe mensen me zien, zeg maar. En dat ik mezelf dan uh, ja, steeds meer leer omarmen. Dat, uh, um, ja, wat mij bijvoorbeeld wel heel erg helpt van die, die spanning gisteren, die mocht er gewoon zijn. En ja. uh, het, uh, het is oké okay dat... Um, en ik denk dat ik vroeger dan wel heel erg het idee had... van het mag er niet zijn. En uh, ik ga het verpesten door de spanning. Ik ga dingen zeggen die... Uh, ja, die ik misschien niet zo heb bedoeld, zeg maar. Maar dat zijn dan... Uh, uh, ja, ik heb wel gewoon steeds meer vertrouwen dat... Uh, ja, dat ook ik mijn stem mag laten horen. Ja, en, dan <laughs> en dan wat je zegt niet zo gek is. Dat je geen gekke dingen zegt per se. Nee, en dat vind ik ook wel... ...lastig aan de vooroordelen over autisme... ...en daardoor vind ik het ook wel heel lastig van... Uh, um, ...ja, ik heb wel het idee dat... Uh, ik, ...ik hoor eigenlijk zo vaak dat, uh, dat mensen zonder... ...of ik bedoel met autisme zich niet begrepen voelen... ...en dat... Uh, um, ...daar kan ik gewoon heel erg goed in komen. En, ja, dat en, kan ik me ook wel voorstellen. Heb je het idee dat ik jou wel begrijp... ...of heb je het idee dat ik het ook niet helemaal snap? Ja, nee, Ik kan natuurlijk niet uh, weten hoe, hoe, ja, hoe jij... Ik heb het idee dat ik het niet helemaal snap, laat ik het eerlijk zeggen. Maar ik vind het heel moeilijk om in iemand anders hoofd te kijken... en te, te voelen hoe dat is, zoals jij je voelt. Maar ik heb wel het idee dat de, de vooroordelen die ik had over autisme... dat die niet helemaal kloppen. Tenminste, bij jou. Nou, kl klopt. En ik denk ook wel dat... Uh, um... Ja, misschien vind ik dat wel gewoon een hele belangrijke boodschap... dat... Uh ja om, om, om gewoon eigenlijk minder te kijken naar wat, um, wat autisme dan is. Want het is, uh, het is voor iedereen zo anders. En, Al die labels, überhaupt. Ja, spreek jij morgen weer iemand anders met uh, autisme... dan krijg je ook weer hele andere ja. dingen te horen. En, en het is wel zo dat... Um, uh, ik heb me wel heel lang onbegrepen uh, gevoeld, zeg maar... En dus, dus ik snap wel heel erg waar het vandaan komt. Maar ik vind het wel jammer dat... Um, um, ja, wat mij eigenlijk helpt is uh, um, ja, niet de scheiding maken tussen uh, uh, wel of geen autisme hebben. Want er zijn zoveel meer ja, mensen met een bijzonderheid uh, of kwetsbaarheid ja. dat, dat het eigenlijk... Um... er zijn ook heel veel mensen die uh, iets hebben, maar daarvan weten ze helemaal niet dat ze iets hebben. Want die hebben nooit een, een diagnose of een onderzoek gehad. Is, iedereen is anders. Ja, en het is dus wel zo dat je met autisme wel vast hoort te lopen in het leven. Maar ik denk er ook wel zo over na, van stel ik ga nu weer een nieuw diagnosetraject in. Hoe uh, komt er dan uit? Ja, dat vraag ik me wel. Ja. Maar ik besef me wel dat ik dan wel gewoon echt wel met dingen heb te maken. die, uh, die verklaarbaar zijn vanuit het autisme. Maar uh, uh, ja, dat uitzicht dan toch wel uh, in, in specifieke situaties. Uh, dat ik ook echt denk van ja. Dit gaat bij mij ook wat minder soepel bijvoorbeeld. Want ik wil ook niet ja, met mijn verhaal ja, laten blijken... dat het leven met autisme makkelijk is. Want dat is zeker niet... Nee, dat, zo klinkt het niet hoor. Nee, nee. nee. Maar er zijn heel veel verschillende gradaties, denk ik... van autisme die het, het leven of net iets makkelijker... of net iets moeilijker maken. Ja, en, ja wat ik zelf ook zeker ervaar is... dat het, uh, het is maar net ook... Uh, wat je in het leven hebt meegemaakt. Uh, en, ja, dat. en ik wil ook niet zeggen dat ik dan bijvoorbeeld nu uh, geluk heb met, uh, met mijn vriend of zo. Uh, omdat dat hij dat wel. Want dat is wel een. Um, daar heb ik ook een aandeel in. Ik heb wel. Doordat ik nu meer zelfliefde heb. Uh, kan ik zijn liefde ontvangen. Maar dat. Uh, uh, hoe heet dat? Ja, ik merk wel dat je. Ik wil wel... Niet, je wil niet zeggen. Ik voel me zo gelukkig dat hij bij mij uh, wil zijn. Ik heb daar zelf ook nog een rol in. Klopt, ja. ja. Maar vroeger was ik dus wel heel erg zoekende naar. Ik dacht dat als ik dan eenmaal een relatie heb, dan ben ik gelukkig. En dan, uh... oh, ja. Zo werkt het niet. Nee. <laughs> Zo werkt het voor al die doelen die je stelt. Uiteindelijk, als je ze haalt, dan valt het allemaal wel, valt wel mee. Mm -hmm. Hoe gelukkig je ervan wordt. Klopt, ja. Zijn er nog doelen die jij wil uh, Zijn er nog dingen die je wil bereiken? Uh, ja, zeker. Ja, dat, dat zijn er wel meerdere. Dat, uh, um, ja, ik, ik, ik, ik heb zelf... Uh, uh, hoe heet dat? Nou, ik, ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag hoe ik dat ga verwoorden. Um, ja, in ieder geval, ja, het belangrijkste doel is dat ik een betaalde baan uh, als ervaringsdeskundige wil uh, uh, vinden. En... Ja, ik ben nu ook uh, bezig met de verhuizing om te gaan samenwonen. Dus dat oh, is. Uh, leuk. Dat, dat is ook nog een heel erg belangrijk doel. En spannend. Zeker, ja. Ja, en ik ben uh, ja, vorig jaar uh, 5 december met Inclusie Community uh, gestart. En. Um, ja, ik, ik heb wel als doel om te kijken wat ik daar uiteindelijk mee kan bereiken. En. Ja, ik kan er nog niet te veel over verklappen. Maar. Ik kan wel zeggen dat er iets moois. Uh, aan zit te komen dat uh, uh, hoe heet dat, maar ja, wat ik wel heel erg merk is dat. Uh, enerzijds zou ik willen zeggen: Van ik heb het doel om ondernemer te worden, maar mm -hmm. dat vind ik eigenlijk ook weer heel erg spannend. En dus ik heb wel een plaatje in mijn hoofd: uh, Ja, wat, wat de meest ideale situatie is, maar het uh, ja, daarmee uh, ja, vind, ik, vind ik het voor mijn eigen uh, rust wel fijn om. Nou ja, om in ieder geval een betaalde baan te vinden. Ja, waar, zei, waarom is die betaalde baan voor jou belangrijk dan? Waarom is niet vrijwilligerswerk ook genoeg? Ja, ik ben op zich wel ervaringsdeskundige trainer. Dus dat... Uh... Het is een soort van coachingbureau. Uh, nou ja, dat is eigenlijk een... Um... Uh, hoe heet dat? Ja, het zijn wel twee verschillende bedrijven. De een, um... ja, dat heet Ontdek Autisme. Maar dat, uh... oh, dat, dat bestaat ook echt al. Het zijn geen ideeën nog. Nee, ik, ik word daar uh, word dat, uh, ingehuurd als, uh, oh, okay. okay. als ervaringsdeskundige. Maar ik, over je ondernemerschap, ik dacht misschien had je zelf ook een idee van dit wil ik gaan doen. Nee, nou ja, ik heb daar wel een idee over dat, um, ja, dat ik een plek wil uh, creëren waar de kracht van kwetsbaarheid uh, uh, belangrijk is. En dan gaat het er niet om uh, ja, inclusiecommunity, dat ja, ja dat vertel, dat... vertel dus zonder het meteen allemaal weg te geven, maar wat dat is dan? Um, ja, enerzijds dan een stukje ervaringsdeskundige trainer. En ja, wat ik eigenlijk hoop te bereiken is dat ik ook een stukje um, vanuit um, de gemeente bijvoorbeeld uh, of via een fonds gefinancierd kan worden om, uh, om eigenlijk ook een boel, doelgroep te uh, hoe weet dat? bereiken. Te, ja, te bereiken zeker. die um, uh, ja, ja, die bijvoorbeeld... Uh, in de bijstand zitten en... Um, ja, ik probeer daar een soort van... Um, enerzijds bijvoorbeeld op het bedrijfsleven te richten. Door, um, door te spreken of... Um, um, ja, mijn verhaal te delen bijvoorbeeld. En het ander stuk is dan meer... Um, ja, en toch echt plekken waar mensen zichzelf mogen zijn. En als je daar... Uh, heb heb om uh, wat stiller in een hoek te zitten... ...dan mag dat. Gewoon iedereen mag er zijn. En ja, dat het een plek is waar mensen van elkaar kunnen leren. En, en, en bijvoorbeeld zo'n training voor het bedrijfsleven... ...wat is dan je hoop dat er gebeurt als je zo'n training geeft... ...of zo'n zo verhaal vertelt? Uh, nou ja, in ieder geval... Uh, ...dat er anders wordt gekeken... ...naar alle verschillende diagnoses die er zijn. En omdat ik wel echt het gevoel heb dat heel veel door onwetendheid komt. En, um, ja, en misschien hoop ik ook wel um, ja, dat er niet zo snel meer wordt geroepen... ...doe niet zo autistisch, want daar wordt dan iets <laughs> mee bedoeld. het ja, dat is verschrikkelijk als de mensen dat zeggen, ja. ja. Maar ja, ook dat, dat geldt ook oh, van... de bus kwam niet. Ik was zo overstuur. Ik ben echt autistisch. Zeggen <laughs> <Ja. laughs> mensen gewoon heel snel... Ja, en nou, ik hoop ooit wel dat we naar een maatschappij gaan... waar dat dus niet meer uh, uh, gebeurt, zeg maar. En, maar goed, ja, dat, dat, dat kan je natuurlijk niet... Uh, want ik, ik, weet het, ik, kan, ik kan niet veranderen dat iedereen dat niet meer gaat gebruiken, zeg maar. Ik vraag me soms ook wel af waarom ik dat zo belangrijk vind... maar dat heeft er wel mee te maken omdat je voorbij gaat aan de uitdagingen... En die iemand met autisme kan hebben, maar ook... Uh, ik hoop eigenlijk ook wel voor meer bewustwording dat er bijvoorbeeld ook wat meer stillere werkplekken zijn. Dat echt iedereen tot z'n recht kan komen. En dat er meer wordt gekeken naar wat je nodig hebt op de werkvloer. Klopt. Ja. En ja, wat me bijvoorbeeld ook opvalt uh, is dat uh, machines buiten, uh, hoe heet dat, gewoon uh, bijvoorbeeld de groenmachine, die, die maken best wel veel lawaai en daar... Daar kan ik zelf dus echt wel last van hebben als ik net een hele drukke dag heb gehad en ik hoor dat. En daar ben ik ook niet de enige in. Dus... Zoals een, uh, iemand die hiernaast aan het boren is uh, tijdens de podcast. Daar ja. kan ik ook aardig van slag verraken. Klopt, ja. En ik wil dus eigenlijk zonder het alleen maar over autisme te hebben, want ik weet dat veel meer mensen er behoefte aan hebben. En eigenlijk hebben stiekem ook heel veel mensen die zich er niet bewust van zijn die... Ja, daar zou het ook wel fijn voor zijn, voor wat minder prikkels. Ja, zeker, tuurlijk. Ja. En vooral ook uh, het mogen zijn dat. Uh, ja, ik denk ook dat heel veel authentieke eigenschappen van mensen. ook wel worden afgeleerd door de maatschappij waarin we leven. Van uh, stilzitten in de klas. En. Uh, ja, terwijl ik voorstel er zou zijn van. Uh, ja, lekker bewegen en in de natuur iets. Uh, met lesstof bezig zijn bijvoorbeeld. Maar... Ja, ja mijn, mijn, mijn vriendin is de lerares op de basisschool. We hebben nog wel eens een keer een discussie over wat er goed is voor kinderen. Ik zit ook meer een beetje op jouw idee van je moet gewoon zorgen dat die kinderen bewegen. En niet zo lang stil zitten in de klas, dat kunnen ze dat het hele leven doen. Laat ze op een andere manier leren. Maar ja, gaan wij niet veranderen denk ik, Peter. Hè? Nee. Het is al lastig om ons eigen leven een beetje vorm te geven. Nee, maar dat besef ik wel. Het, het is wel zo van, ja kijk, iedereen die ik hierover uh, spreek, der, ja, die kan zelf beslissen van, uh, ja, heb ik een zaartje geplant om, uh, om toch ook bij te dragen aan die verandering. Maar uh, de, de dingen die ik hoop, ik besef me wel dat ik, dat ik kan niet, uh, uh, hoe weet je dat, heel de, heel de samenleving uh, veranderen. Nee. Dat, uh, nee, dat gaat helaas niet. Ik heb wel het idee dat ik jou iets beter heb leren kennen en iets beter begrijp. En ook misschien wel mensen die, een, uh, die ook last hebben van een stoornis binnen het autistisch spectrum. Misschien ook wel iets beter heb leren begrijpen. Dus dank je wel daarvoor. We zijn namelijk al uh, twee, minuten, of twee uur en uh, tien minuten aan het praten. Dus ik moet zo meteen weg om mijn dochter te gaan halen. Dat is niet meer op tijd. <laughs> dus ik wil er maar gewoon een eind aan maken. Heb jij nog iets wat je wilde, wilde zeggen of wilde, kwijt wilde of uh, iets dat we gemist hebben? Ja, dat is een goede vraag, want ik, uh, uh, ik denk dat we het over heel veel dingen hebben gehad. En uh, ja, wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind van, uh, uh, ja, zie de mens. En, en besef je ook dat, uh, uh, ja, eigenlijk hoe hardnekk ja, ja, hoeveel invloed uh, stigma kan hebben. En het... Uh, ja, ik denk dat ik eigenlijk het ja, liefst hoop dat. Uh, ja, dat, dat er echt wel uh, minder uh, oordelen zijn. Ja, en dat, uh, dat mensen wat meer erbij betrokken worden. als iemand uit zijn eigen niet zoveel uh, uh, zegt. Dat, dat, dat het soms ook de uitnodiging is om iemand bij een pijngesprek te ja, betrekken. Ja, praat en... gewoon met iemand, zou ik inderdaad zeggen. Want vooroordelen hebben we allemaal wel. Er is helaas niet zoveel aan te doen, denk ik. Maar praat erover, dan gaan ze vanzelf weg. Of je bevestigt ze, dat kan natuurlijk ook. Maar praten, dat zou ik in ieder geval als tip mee willen geven. Dat helpt, mm -hmm. zoals je kunt zien. Ja, en wat liever zijn voor jezelf en voor anderen. Dat, uh... dat is altijd een heel goed advies. En voor je katten. <lacht> <Ja. laughs> en voor mensen die hier boren, gaan we ook gewoon lief zijn. Dat doen we gewoon uh, Petra, ik wil gewoon heel erg uh, uh, dankjewel zeggen tegen je voor het komen en voor je, voor je mooie verhaal. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Heel graag gedaan en uh, ik wens je gewoon ontzettend veel succes. De komende jaren met de groei die je hebt doorgemaakt en volgens mij nog wel even doorzet. En uh, vol die, <laughs> die koude douches. Doe je dat trouwens nog steeds? Want je zei dat je er even niet... Uh, nou ja, de zeeduiken doe ik wel, ja. uh, maar gemiddeld één keer per week. Maar dat, is best, dat doe je nog steeds één keer per week, ook als het nu zo koud is. Juist als het nu zo koud is. Ja, het is juist uh, ja, laatst weer begonnen, want in de zomer ja. heb je bijna het effect niet. Nee, ja. nee, dat klopt. En dat is even nog, dat technische, weet jij dat, hoe dat zit? Dat zijn uh, shock, shockmoleculen, weet ik veel, die soort Want dat heeft Wim Hof het toch over. Hè? Over die, die shock, ik weet niet hoe, de, hoe ze heten. Ik weet heel eventjes niet... Uh... Ja, je hebt van die sh uh, shockproteïnen. Het zijn geen proteïne. Ik weet er allemaal zo weinig van, joh. Dat is, dat is een beetje jammer. Maar het is een soort van shock die je lichaam teweeg brengt als je kou voelt. Of als je warmte voelt. En die shockdeeltjes, hoe we het dan ook moeten noemen, die zijn dan weer heel erg goed voor je. Ja, ja ik snap denk ik wel, wel uh, wat je bedoelt, alleen niet hoe het oh, precies heet. Uh. Toch wel. Maar, maar het komt er wel op neer dat je... Uh, ja, dat je je innerlijke vuur aanspreekt door... Uh, ja. Uh, ja, ja je, eigenlijk reset je lichaam. Dus ik weet niet hoe hoe die hoe dat precies gaat nee, in de, de benaming. Maar het, uh, maar het is in ieder geval uh, goed voor je lijf. En voor je hoofd. Dat heb ik al meerdere keer gehoord. Misschien moet ik het toch maar eens weer een keertje gaan oppakken, die ja, dat uh... Misschien word ik er ook iets minder koukleumerig van uh, de komende winter. Petra, dankjewel. Ja, graag gedaan. Tot zover deze aflevering van De Billenkast. Volgende week is er weer een nieuwe. Graag tot dan.